Luca Brissel is de nieuwe wereldkampioen snoekers. In het Engelse Sheffield versloeg hij de Engelsman Mark Selby met 18-15. Brissel was uitgelopen tot 16-10... ...maar wereld, viervoudig wereldkampioen Selby kwam nog terug tot 16-15. En dat het toch nog lukte, kon Brissel amper geloven. Ik ga gewoon vliegen, want ik ga geen enkele druk voelen. Ik ga de wereldkampioen zijn. Ik ga alle toernooien waarschijnlijk proberen mee te doen. Ik ga het gewoon genieten zijn. Een heel jaar aan een stuk. Gewoon mijn ding doen... Hopelijk goed spelen, nog misschien een toernooitje winnen ergens hier en daar. En uh, ja, kijken kijk er zo naar uit. In Genk werd de wereldtitel van Brussel goed gevierd... bij snookerclub Riley in waar hij leerde snoekeren. Ja, ongelooflijk klop. En dat in zijn club, jullie moeten trots zijn. Ja, sowieso. Ik volg hem sowieso overal. Zelfs op waar ik op scherm, Bas weet dat Ik had echt zo'n een, een tijd geleden zo het gevoel van... het gaat net niet komen van Luca... Maar ja, dat is ongelooflijk. En wat voor mij is het een 100 jaar bouwen? Want hoe dikwijls gaan we dat meemaken? Gun het maar. Op de E40 van Brussel naar Gent is het is de... Weg helemaal afgesloten na een zwaar ongeval ter hoogte van Ternat. Rond vier uur vanmorgen reed een auto met hoge snelheid in op een vrachtwagen. Er staat nu al een file van meer dan vijf kilometer in de richting van Gent. En op het militair domein in Sint-Truiden is er heel wat natuurschade... na de party van de voorbije dagen. Dat zegt Natuurpunt. Politie en leger controleerden het terrein, zeggen dat de schade meevalt... maar voor de natuur zijn er veel grotere gevolgen, zegt Natuurpunt. Er zijn heel wat diersoorten op de vlucht geslaan... De zeldzame planten zijn vertrappeld, maar de veldtuilen zijn weg, de dassen zijn weg en de reën zijn weg. De moedereen zijn weg, dat betekent dat de Bambi nu daar ligt te sterven. Want die houdt het maar drie dagen uit zonder voeding. Voor buren die schade hebben door de Rave Party komt er vanaf vandaag een meldpunt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Aalter is er nog een tweede persoon levensgevaarlijk gewond... na een ongeval met twee paardenkoetsen. En vanaf vandaag bewaakt het leger de kerncentrale van Doel. De politie die er normaal is, gaat naar de Antwerpse haven... in de strijd tegen drugscriminaliteit. Eerst nog veel bewolking deze vroege ochtend. Nadien wordt het wat zonniger, met een noordelijke wind. maximaal 12 à 13 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven. en kan je ook al vinden in onze app, de app van VRT Nieuws. Geniet van de zon in de schaduw met een terrasoverkapping of zonwering van Bristol. Oh, je zal maar in die file staan van vijf kilometer heel veel goede moed daar. Maar goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Ja, lekker geslapen dames. Ja. ja. Nee. Beetje. Nee, denk ik. <lacht> zie je? Het? Ja, nee, nee, dat is het mooie. Nee, kom. Nee. Oh, ik ben echt moe. Nee, je ziet het echt niet. Het straalt als een kernreactor in doel. Prachtig. <lacht> Zo liegen.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 Het was vooral prachtig weer en Luca Brissell is wereldkampioen snoeker geworden en de Bambi is aan het sterven. Dat vond ik wel een heftig bericht hoor. Ja, zo is dat daar. Hè. Ja, door de raveparty, Bambi's en raven, gaat niet samen. Hè. Blijkbaar niet, ja. Ik, ik vond het stiekem wel een beetje geweldig uh, fijn nieuwsje. Zo. Ben je gaan raven? Nee, ben je niet gaan raven. Nee. Maar zo die beelden, je zei het vanmorgen ook nog, wat je allemaal zag. Ja, ik, ik zag daar mensen die toch wel heel hard kunnen feesten. Oh, wow, jong. Die hadden toch een paar blokjes te veel genomen. nee, niet, niet meer dan een paar. Maar niet goed voor de natuur. Maar het was wel prachtig weer, lieve luisteraar. Dus de vroegste vraag voor vanmorgen. Hoe heb jij die zon gevierd in het verlengd weekend? Wil ik wel even weten. Deel het nu in de app van Radio 2. Maak ons gelukkig, maak jezelf gelukkig. En als je in die file zit van vijf kilometer, je staat toch stil... Je mag misschien even een berichtje sturen in de app van Radio 2. Goedemorgen. Van Billy Joel. Ja, het is zoals Carlannes laat weten: Bambi. Daar in Limburg, die zich heenzaam en verlaten voelt, voelt Bambi zich naar Rock Werchter. Ja, ik kan er eens over nadenken vanmorgen. Radio Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Morgen. Binnenkort na de ochtendjaal hier van Goeiemorgenmorgen. morgen. van de... En nu al dikke, dikke problemen op de E40. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens wat is er aan het gebeuren. Daar is inderdaad een ernstig ongeval gebeurd in Ternat. En richting Gent kan je enkel over de pechstrook. En dat geeft nu al een stevige file van voor groot -Bijgaarde. Hou ook rekening met een defect voertuig in die file ter hoogte van het parkeerterrein groot op de linkerrijstrook. Richting Brussel, 20 minuten kijkfile al. En de hinder zou daar nog een tijdje kunnen duren. Dus proberen om te rijden van Hasselt naar Gent of Antwerpen via... Antwerpen dus. Op de Antwerpse ring naar Gent uh, vertraag je 10 minuten. Van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel en file rijden richting Antwerpen. Nu al op de E313 vanaf Frans. Dankjewel, Moren van het Verkeer. Ja, onze nieuwsvrouw heeft intussen al gezien. Charlotte, je bent er voorbij gereden. Wat is daar gebeurd? Ja, ik ben daar voorbij gereden en je zag echt een, een verhakkelde auto bijna op de middenberm zo liggen, tegen, tegen ja, de, de, de betonblokken, eigenlijk daar helemaal tegen gecatapulteerd. En uh, ja, er waren heel veel hulpdiensten en alles stond al Maar dat is dan vast. toch ook al even geleden? Ja, dat is even geleden, dus het is nu echt langer en langer en langer aan het Oei. Hebben, ja. En Het is richting Gent. Dus ja. uh, houd daar rekening mee. Als je uit Brussel komt en je moet richting Gent. Het is allemaal internat. 12 over 6 is vandaag 2 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2... dat Luca Bressel wereldkampioen snoeker werd. En plots was snoeker een ding. Ik... Ja, dat, dat... Oh. ik lees nu dingen zoals uh, frames en pots en zo... en ik denk... Hm? Oh, oké. Okay. <lacht> Fancy. Ook oh, goed. <lacht> <lacht> Bij mij is dat toch echt het gevoel van eind de jaren 80. dat we gingen brossen om te kunnen gaan snoekeren... in een of andere vaag café in Eeklo. Oké, okay, ik weet dat niet meer, hè, maar was dat dan ook de tijd van... Raymond Keulemans? Nee, Raymond Keulemans was drie banden. Oh, sorry. Een snoeker, in de jaren 80 begon Snoeker op te komen. Toen was het al een ding, maar dat is al wat uitgedoofd. Maar plots heb je Luca Bressel onwaarschijnlijk straf, hoor. Goed gedaan. Als je wil kijken, dat kan dus op de app van Radio 2, maar dus ook bij ons op VRT1. Ze mm hebben -hmm. even veranderd sinds Ja, gisteren. we hebben een nieuwe naam. VRT1. Klinkt goed, hè? zoals in de jaren 80. De brt 1 Eén is één verschil. Ah, bah, hè. Is dat. En de vroegste vraag vanmorgen was prachtig weer. Hoe heb jij die zon gevierd in het verlengde weekend? Ja, Danny van Langenaker, a.k.a. Postbode Danny, zegt: Goedemorgen, zaterdag ben ik begonnen met het heilig vormzol van mijn petekind. Heel veel mensen zijn naar uh, Communies geweest dit weekend. En dan daarna zondag gaan wandelen en gisteren naar een jaarmarkt. Klinkt heel gezellig. En Ludie heeft gewoon heel het weekend zitten kaarten. Kan ook. Goed. <laughs> ja. Geert Bouters. Um, die heeft heel het weekend geklust met de kwast in de ene hand en de verfpot in de andere. Vandaag geniet hij wel na van nek en schouderpijn van steeds naar het plafond te kijken. Maar hey Geert, het is weer al gebeurd. Hè? Radio 2 klusweekend was het, dus heel goed. Hè. En dan toch even de zon erbij halen uit Duffel. Mirjam van den Broek. Goedemorgen Mirjam. Goedemorgen allemaal. Wauw. Jij hebt de zon zien ondergaan op 32 meter hoogte. Vertel ons alles. Ja, als weerliefhebbers kregen we de kans omdat we dit weekend de Uitkijktoren en als ook de watertoren van hijst op den Berg opengesteld werd. En dan, Dat was tussen 8 uur s'avonds en 10 uur s'avonds. Uh -huh. En dan gaat de zon natuurlijk onder, want rond 9 uur is het zover. Iedereen uitkijkend door die kleine raampjes, bovenhoog, 32 meter hoog. En dan konden we de zon zien op ondergaan. Wow. En wat zagen we nog? Een luchtballon. Oh, kijk, dat oh, is het. Echt indelisch. Ja, dat was een extraatje. Goed, hè. Je bent dus niet gaan reven in Limburg, dat is duidelijk. Maar mooi, Mirjam, nee, mooi. Nee, zeker niet. <laughs> kijk, en de dag wordt weer mooi. Je gaat, je gaat die er zelf moeten maken, maar uh, komt goed, Mirjam. Geniet van de dag, hè. Tot Dank je, Bye. Jij hebt je zon gepakt. Zeker, zie je het niet? Nee, ik zie het Nee, sorry. Nee. Ik weet het. Oh. En toch ziet je er goed uit vandaag, Kim. Stop ermee. Ja, het komt niet geloofwaardig over, ik weet het. Goedemorgen. Ah. heeft het ook al even gecheckt Bart Smolders die oh, was aan het kijken naar kijk de Ed van Radio. Ermee. Het is, maar Het is echt mooi Kim. Je zegt van Kim ziet er gewoon altijd ja, goed ja. uit. Check. Ik ben een heel nuchter persoon dus stop daarmee totdat je gezopen hebt. Ja. Dan niet. Dan weer niet. 18 6. Goedemorgen lieve mensen. De koning. De koning? Ja, de koning van Engeland, daar moeten we het binnenkort over hebben. Hij diende als Britse kroonprins meer dan 70 jaar in de schaduw van de troon. Not that stupid. Als held voor kansarme jongeren. Als acteur in zijn eigen drama. Diana has died after a car crash in Paris. En af en toe als een kleine scheneschopper. If you want a quite a life, lock me up. Maar nu zit hij op de troon. Ontdek wie er echt schuil gaat. Achter Koning. Koning Charles III in Charles Eindelijk Koning. Een podcast van Katharien van Doorne en Flip Feiten. Zijn bijnaam was trouwens Fetty. En, daar komt nog eens bij, hij had grote flaporen. Beluister nu ook de nieuwe afleveringen in de app van VRT Max. Is de voorraad op? Dat is helemaal top. Want alleen deze week bij bol.com babyverzorging van Zwitserl en neutraal tot 50% korting op de adviesprijs. Vul je voorraad voordelig aan in de app van bol.com. Goedemorgen. Morgen. Zeer veel nieuws over Luca Bressel. Een dikke file nu al internat richting Gent. En ook nieuws over jou, misschien. Ja, t, t, voor iedereen, hè. voor mensen die al 50 zijn, maar ook mensen die nog 50 moeten worden. Als je een, een beetje een pijnlijke knie hebt en je bent ouder dan 50, let op. Belangrijk nieuws in de krant vandaag van de overheid. Mag je misschien niet meer geopereerd worden? Charlotte van het Nieuws, wat is het verhaal? Het gaat vooral over operaties aan de meniscus. De overheid gaat nu quota opleggen aan chirurgen. Dus van de 100 mensen die ze opereren aan de knie... mag niet meer dan de helft ouder zijn dan 50 jaar. Mm. Dus al die operaties kosten blijkbaar te veel. Per operatie moet de staat 800 euro betalen. En een operatie aan de meniscus is blijkbaar niet altijd nodig. De dokters zeggen soms helpt sporten of helpt een inspuiting ook al. Dus die moeten dan eventjes wachten. Dus ze moeten echt gaan kijken wie wel, wie niet. Het is niet dat ze dof zeggen van niemand meer. Nee, nee, nee, ze gaan het echt wel geval per geval bekijken. Ja? Het is wel jong, ja. hè? 50 ja. jaar. Of ligt dat aan mij? Uh, ik vind dat ook jong, ja. dat is misschien gewoon heel persoonlijk... dat, het, <lacht> dat we dat jong vinden allemaal. Ja, wees nu maar voorzichtig in goed sporten. Want je ziet het, misschien krijg je geen operatie meer, hè, Peter. Jij zit al in de gevarenzone. Ja, ja. Maar ik kreeg met mijn vader, die, die voetbalde vroeger. En die, heeft meniscus, dat was al het probleem... vanaf zijn dertig of zo, denk ik. Hij ja, dat soort dingen. Dus let op. We moeten nog even naar... Limburg toch. Jij hebt uh, vast die beelden gezien mannen met groene baarden en vrouwen waar op het voorhoofd stond van te veel gepakt, mag allemaal. Maar dit weekend in Limburg was die illegale rave in Brusten bij Sint-Truiden. Wat is dat nog eens, nog eens samengevat? Precies gebeurd, Charlotte. Het was op een oud-militair vliegveld, die rave. Die begon vrijdagavond om 11 uur en duurde tot gistermiddag. Op het hoogtepunt waren daar 10.000 mensen aanwezig. Oh. Dus dat is wel een, een heel pak. Hè. De politie kon ook moeilijk ontruimen. Ze vreesden wat voor de veiligheid. Er waren heel veel mensen, veel Druggebruik en uh, 47 mensen kregen dan ook een boete omdat ze uh, drugs bij zich hadden. En er waren negen arrestaties. Zou het iets van jou zijn? Ik ben nog nooit uit, uitgenodigd op een illegaal feest. Oh, zo triest, Jullie wel? Nee, nee Wel ooit wel gedaan, maar is lang geleden. O, kijk, dat, of feit. georganiseerd of gedaan. Nee, nee, nee, nee. gedaan. Maar lang, lang geleden. Maar niet van dit soort schaal. Hoeveel? Tienduizend. Tienduizend. Ja, veel, hè. Ja, het is nu volledig gedaan, maar de verhalen komen binnen natuurlijk. Zeer veel schade. Ook voor de boeren die in de buurt een veld hebben, zoals de boer Jos goedemorgen Jos. Goedemorgen. Dag shows. Ja, Je hebt een bietenveld. Hoe erg is die schade nu? Het is dus helemaal naar de vaantjes. Helemaal Oi. belopen en bereden. Ja, oh. ze hebben achter, s nachts hebben ze er nog over gereden met alle voertuigen, denk ik, die zaden. Ja, heb je dat geprobeerd om, om ze tegen te houden? Of? Nee, dat was onmogelijk. En wat voor een veld heb je? Uh, wat staat er op, Sjoos? Bieten. Alleen bieten? Maar bieten ja. ja, daar stond de bieten op. Die kwamen juist piepen. piepen. En hoe erg ja. is de schade dan nu? Ja, alles is naar de vaantjes. Alles? Het moet, ja, het moet opnieuw, opnieuw ingezaaid worden. Oh. Ja, op een bepaald moment dan, dan krijg je natuurlijk te horen dat er iets bezig is. Wanneer had je door dat, ja, dat, dat heel je veld omzeep was? Nou, zaterdagmorgen. Vrijdagavond is het hier een ravage geweest van voertuigen. Mijn vrouw die dacht dat het oorlog was. Oh. Zo massaal zijn die naar beneden, hier, dat is hier bergaf, uh -huh. naar beneden geleden. Die zijn daar toegestroomd, volgens mij, massaal. En ja, dat was niet tegen te houden, dat volk. Ben je gaan praten met die mensen of totaal niet? Nee, niks. Die, die speelden in mijn gezicht. Oh my god. Hoezo? Ja, ik zei, gewoon toch die, die strook die je aangehaald hebt, heel het begin. Maar zij liepen erover en... Dat bezagen nu nog niet. Ja, en nu? Want ik vraag me af, verzekeringen die komen blijkbaar niet tussen. Of hoe gaat dat bij jou precies, Jos? Ja, dat is af te wachten nog. Mm. En wat nu? Je gaat ze wel degelijk terug inzaaien, je bieten? Ja, als het mogelijk is, ja. Oh... Ja, stel je voor al ja, dat er ook een paar piepo's aan zo'n feestje organiseert. Dat wil je toch ook niet meemaken. Nee. Ah, ik vind het allemaal oké, okay, maar je moet wel ervoor zorgen dat, dat, dat de, de natuur en de dieren en de mensen daar geen last van hebben. Hè. Blijf van de mensen een grief natuurlijk. Ja, Jos, ik hoop dat je toch een beetje, beetje kan slapen de volgende nachten. Ja, ja, dat gaat. Maar, oh, ja. Uh, het is erg wat er gebeurd is, maar ja, het is gebeurd en je kunt niet meer terug. Hè is dat. Boer Josmet. Heel veel goede moed daar ook met te bieten. En toch nog een beetje een fijne ochtend. Dank u wel. Hallo, man. Goeiedag, u Dankuwel. Ja, hey. Misschien een kleine kijktip voor vanavond uh, op Play. Play 4. Daar is Viva la Feta. Programma met Otto Jan Ham en Jannica Kazaltis, Waar Niels de Stadsbader zeer, zeer openhartig is. Onder andere over zijn relatie en over zijn collega's. Echt de moeite noord. Dit is hem. met Reggie.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 Ja Peter en Kim. Elle se lève, était-ce un rêve? Ou un mauvais film? Une italienne, il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche.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 Lisa, Nana Mia. En die is gewoon van bij ons. Wat een onwaarschijnlijk talent. Maar genoeg over Charlotte Krul. Het belangrijkste VRT-nieuws, half zeven. Goedemorgen en dankjewel. Luca Brissel is de eerste Belgische wereldkampioen... en ook de eerste van het Europese vasteland. In het snoeker, in het Engelse Sheffield... versloeg hij de Engelsman Mark Selby met 1815. En op het militair domein in Sint-Truiden... is er heel wat natuurschade na de rave party van de voorbije dagen. Dat zegt Natuurpunt. Heel wat dieren zijn er opgeschrikt of dood... en er is heel veel natuur vertrappeld. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driesen. In Aalter is nog een tweede persoon levensgevaarlijk gewond geraakt... na een ongeval met twee paardenkoetsen. Een paard sloeg erop op hol, botste met de koets tegen een andere. Eén koets kwam in het water terecht. Een vrouw raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En nu blijkt dat een tweede persoon in de aangereden koets... in kritieke toestand is. Het parket onderzoekt het ongeval. De infocoaches in de Overpoort in Gent kunnen nu toch blijven. De stad gaat de kosten zelf dragen. Gent rekent dus niet langer op de horeca, de universiteit en de hogescholen om mee te betalen. De uitbaters van de cafés in de studentenbuurt zijn blij met die beslissing, want op een drukke avond passeren daar al gauw 15.000 studenten en mensen. De infocoaches helpen dan om alles in goede banen te leiden, zegt Tim Joarie van Unizo Oost-Vlaanderen. De meerwaarde is eigenlijk dat dat een enorme brugfiguur is tussen de studenten, de uitwaters en de politie. Dus die jongens zweven daar ergens tussen, of die organisatie zweeft daar ergens tussen, en heel veel problemen worden heel gemakkelijk gemeld bij die gasten, en die kunnen daar dan wel weg mee. Dus die kunnen heel rap, die hebben heel korte kanalen bij de politie en zo. en dat werkt zeer ontraden als die daar rondlopen. Dus dat is echt goed. Gent maakt al zeker 140.000 euro vrij voor het project volgend academiejaar. Het geld is gevonden bij nieuwe budgetbesprekingen, die zijn net voor het verlengde weekend afgerond. De stad Gent begon met de infocoaches tijdens de coronacrisis en ze worden nu dus een vaste waarde. Vanaf vandaag bewaakt het leger de kerncentrale van Doel bij Beveren. De 60 politiemensen die er normaal gezien voor de veiligheid zorgen, gaan naar de Antwerpse haven in de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat heeft de federale regering beslist. De agenten zullen er de scheepvaartpolitie versterkt hebt. Vanaf vandaag krijgen ze een week lang een speciale opleiding en nog zeker tot het einde van het jaar zullen ze er blijven. De politie hoopt tegen dan voldoende nieuwe mensen aan te trekken en dus springt het leger tot die tijd voorlopig bij. En de gemeente Temse heeft het politiereglement veranderd en kan wagens die voor geluidsoverlast zorgen voor minstens drie dagen in beslag nemen. Het gaat dan vooral om zogenaamde boomcars, auto's met gepimpte geluidsinstallaties, of wagens met aangepaste uitlaten of motoren die voor veel lawaai zorgen. Het politiereglement stelt nog enkele andere nieuwigheden in Temse. Zo zullen mensen die betrapt worden op openbaar dronkenschap vanaf nu de rit in het politievoertuig moeten betalen. Dat geldt ook voor mensen die bestuurlijk worden aangehouden. Bijvoorbeeld bij een protestactie. En wie betrapt wordt in het bezit van lachgas, zal voortaan zelf de kosten moeten betalen om de drug te laten vernietigen. Het wordt vrij zonnig vandaag, maar de dag start eerst wel nog met veel wolken. De lucht voelt wat kouder aan door een noordelijke wind. Maxima blijven daardoor hangen rond een 12 à 13 graden in Oost-Vlaanderen. Morgen woensdag van hetzelfde weer. Donderdag gaan we dan richting 18, 19 graden. Wel met kans op regen en onweer. Vooral dan in de late namiddag tot avond. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je zoals steeds in de app van VRT Nieuws wonen van het verkeer, ja, dikke, dikke miserie op de E40 daar. Hoe is de situatie intussen? Dus uh, daar is inderdaad een ernstig ongeval gebeurd Internat Op de E40 richting Gent... kan je nu enkel over de rechterrijstrook en de pechstrook. En dat geeft al meer dan een half uur file van voorgroot bijgaarden. En aansluitend nu al op de binnen- en buitenring rond Brussel. Van Hasselt of Brussel naar Gent... rij je nog best om via Antwerpen... want de hinder zou nog een hele tijd kunnen duren. Nog op de E40 nu richting Brussel... sta je drie kwartier in de file tussen Aalst en Aflichem... want ook daar is nu een ongeval gebeurd. Op de Antwerps ring... Naar naar Gent vertraag je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel... en richting Antwerpen een half uur bij van voor Massenhoven. Bij Telenet blijven we gaan voor elke smile. Want stel je eens voor dat je internet wegvalt... net wanneer je je record gaat verbreken in je favoriete game Miau Invaders. Dan lacht je niet. Ja, level leveltargetes! <lacht> Wat? Geen verbinding?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 en Kim Radio 2 Now dan denk ik van we waren tegelijkertijd. Ik ben hier, en you ben hier, en ik ben hier, So lonely in your company But that was loving to me Kimbra, somebody that used to know. 19 voor 7. Goeiemorgenmorgen op Radio 2. Met alleen maar. Levensgevaarlijke stunts. Margot van der regio gaat vanmorgen echt een levensgevaarlijke stunt doen. Mm -hmm. Oh man, zij liever dan ik. Maar die kan dat aan, hè. En ja, zou jij het doen? Ja. Ja, dat wist ik dat je dat ging zeggen. Ja, natuurlijk ja, <laughs> nou, wel. Ja, natuurlijk ja, zou je toen, uiteraard. Ik heb jou ja gezegd op hier elke dag naast u zitten. Wat kan er mij nog overkomen? Dat! <laughs> en nog een levensgevaarlijke stunt van Rita van te Herselen. Rita, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Rita, welkom bij de show. Uh, jij hebt iets meegemaakt van het weekend dat iedereen gaat zeggen van, oh, ik heb dat ook al eens gehad en dat is lastig. Zet hem maar een beetje luider. Wat is er gebeurd? Uh, ik was aan het rijden met mijn fiets en opeens word ik iets gewaar aan mijn oor. Dus ik, uh, ik sla met mijn hand. Uh, ik ben tegen mijn oor geweest en blijkbaar zat er toen een beestje in mijn oor. Oh. Uh, ik voelde hen dat fladderen. Oh. Dat, dat, dat is verschrikkelijk. Ja, dat, dat is, is, zo... is gewoon voor ja. het hek te worden. Mm -hmm. Af en toe steek je. Uh, wie ik ook gewaar. Ik heb dan maar gestopt onderweg uh, aan twee mannen die er stonden te praten. Uh, wil je alsjeblieft een keer in mijn oor kijken? Uh, dan... Sorry. Dat heb je niet echt gedaan, Rita. Uh, ja, ik heb dat wel echt gedaan. Ja, goed. En toen dat moesten dat ze... Die... Gewoon de... Sorry? En wat hebben die mannen gedaan? Dat eruit gehaald? Uh, nee, hij zag niks. En hij vroeg, moet je een oorstokje oh. hebben? Ah nee, maar ik ga het verder duwen. Ah ja. Oh, oh heerlijk. En, zet... Wait, ja. En, en wanneer is dat beest er dan uitgekomen? Oh. oh. De hele tijd nadien. Ik ben dan verder gefietst. Ik, uh, ik kon naar, naar spoed rijden. Maar er dat er op spoed, op zondag, een oorspecialist ging komen. Dat was gewoon voor te worden. Dus ik ben dan met mijn dochter gereden. En, uh, en heel de weg met één hand gefietst. En mijn uh, vinger aan mijn oor houden. Voor, voor dat, oh, Rita. dat Die ooropening. Uh, groter te maken. Ah, ja. uh, want dat was anders gewoon voor hek te worden. Oh, maar, maar weten we ook welk beest het was, Rita, in jouw oor? Nee, nee, want als ik toen bij mijn dochter. Ik moest een gevaarlijke steenweg overrijden. Allemaal met mij in één hand. <lacht> ik heb gewoon geluisterd. Oh, in een auto afkwam achter mij. Och, maar wat een, oh, wat een verhaal. Ja, en bij de dochter, wat is er dan gebeurd? Uh, uh, zeg, wil je alsjeblieft de pincet pakken? En, uh, en zij zag niks zitten. En blijkbaar was het er toen uit. Oh, gelukkig. Ja, je leest maar soms dan... ook van die... Ik wil jou niet gek maken, Rita. Maar je leest soms van die verhalen van die, van die vliegen die dan eitjes leggen in hun oren. En dan komt dat eruit. En dan, dan komt dat in je hersenen en zo terecht. Allee, ja, Zou het toch nog even laten checken door de dokter hoor vandaag? Nee, het is eruit. Ja, oké, okay, maar als eruit. Ja, maar... heb, je hebt gelijk, Rita, weg is weg. je geld hebben die een boodschapje achtergelaten. Je weet nooit wat voor een dieren er in jouw oor gezeten hebben. Oh, vreselijk. Ja, dat is alles sinds klein, hè? Ja, ja, duidelijk. Ja, Amai. het is geen olifant geweest. <laughs> Rita, ik, niet. Ja, ik ben blij dat je dit verhaal kon delen op Goedemorgenmorgen. Uh, en dat het diertje eruit is. Want je komt dat ook maar eenmaal in je leven tegen, hè? Ik ja. heb het nog nooit meegemaakt, jullie. Ja, ja, ja. ja, ja. Echt? Echt zo, en dan hoor je dat... Dan blijft dat zo fladderen. Zo. Ja, dat is een gedoe, ja. Charlotte, heb jij dat al meegemaakt? Nee. Oh, nee Rita wel. Er nee. zijn misschien mensen met grote oor... Ja, ja, maar ja, hoe ouder je wordt, hoe, hoe, hoe groter je oren die blijven groeien ook. Hè? Dus daar kan, ja, kan een hele zo in op een bepaald moment. Tegen het einde, ja. Rita, dank je wel om je verhaal te delen. En we wensen jou een fantastische dinsdagochtend bij Radio 2. Dank u hartelijk. Bye, en Rita. veel succes met jullie programma. Dankjewel. Dank wel. Dit is Goldband, komen uit Nederland. steken af en toe zit in een mond. Dat is geen vliegen hoor. Rommel, goedemorgen.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 Mensen die ook een beetje kwaad zijn dat ik zo hard zat te lachen met het verhaal van Rita. Maar ze vertelden het zo aanstekelijk. Het werd op mijn lachspieren. Ja, en we wisten natuurlijk wel dat het goed afgelopen was. Ja, bent. ja. En inderdaad, dat is een probleem als zo'n beest er blijft inzitten en ben je uiteraard. Maar is dat? Wat gebeurt er dan? Ja, ik weet geen idee. Ja. Dat zit er dan te, te, te rotten waarschijnlijk. Ja, Marcel, euh, nee, sorry, er was iemand die... Euh, ja, Miriam heeft ooit eens een kleuter gehad in haar klas die een pit van een appel in het oor van een andere kleuter stak. Mijn dochter die heeft ooit, als ze kleuter was, dat was om zot te worden. Die had een kleine champignon, maar zo'n houten champignon... die je in een, zo speelgoedkeukentjes krijgt. Weet je wel, zo'n ongeveer ja, centimeter of vijf, zes. Die had die in haar mond gestoken en dan raakte dat niet meer uit. Dus Boe, dat, dat... In haar mond en dat raakte er niet uit. Ja, die had een of andere move gedaan, waardoor die champignon erin zat. En dan moest je dat eruit halen en dat, dat lukte niet. En die liep ook voortdurend Uit weg. haar keel. Nee, nee, nee. In een mondholte. Jij ja, was natuurlijk bang dat dat ging doorgestricht ah, ja. worden. Ja, dat soort verhalen, als je die doos van Pandora opendoet, die is gelukkig ook goed afgelopen. Maar ja, uit een oor krijg je daar niet altijd alles uit. Bij de dokter natuurlijk, maar... Ja, ja waarschijnlijk wel. Maar die halen er alles toch uit. Met oorstokjes, dan... Uh, dan ja, duw je dieper, hè? dat zou ik doen. ook niet doen. Niet doen. Bon, nog iemand met een levensgevaarlijke stunt vanmorgen. Margot van de regio. Wat een ochtend is het vanmorgen, wat een ochtend is het vanmorgen. Ja, je ziet haar ook gewoon uh, op de app van Radio 2 en bij ons op VRT1. Klinkt, ik vind het goed klinken. VRT1, hè, ja. vind nou, ik vind het goed, hoor. En je ziet daar ook de prachtige Goeiemorgen Morgen Auto achter haar. Dag, Margot van de regio. Hallo, goedemorgen. Het is zo, vanmorgen doe jij... Een levensgevaarlijke stunt. Vertel oh. eens wat gaat er gebeuren. Ja, ja, blijkbaar. Dat is ook het eerste dat ik daar zelf van hoor. Maar goed, uh, ik ga naar het provinciedomein De Halve Maan in Diest. Zegt jullie dat iets? Uh, ja, dat is een provinciaal domein in Diest. Ja, klopt. En die zijn, die zijn sinds gisteren uh, opnieuw open. Sinds 1 mei zijn alle potentiale domeinen en openluchtzwembaden opnieuw open. Heel veel mensen hebben daar keilang naar uitgekeken. En Voel je dus het open, komen nu? Ja, ja. De halve maan in diest. Uh, en ik heb daar afgesproken met Gunter. Die is al 25 jaar redder. Die had er ook ongelooflijk veel zin in. Dus ik ben benieuwd hoe zijn dag gisteren gegaan is. Uh -huh. Maar het was daar wel op het nippertje pas goed gekomen. Um, want ze hadden daar redders tekort. Er is eigenlijk over het algemeen een groot redder. Kort, dat is een knelpuntberoep. Dus uh, Gunter gaat jullie warm maken om allemaal redder te worden. En blijkbaar ga ik dus ook een levensgevaarlijke stunt doen. Maar daar voel je dan alles ja. over straks. Over twee uur is dat uh, als de zon ja. echt helemaal op is. Dankjewel. En dan nu een prachtige song van de Radio. Het is allemaal de schuld van onder andere Bart Peters. Maar je gaat er zo van genieten. Maar zelfs een wereldhit geweest tot in Azië, China, Japan, daar spelen ze het allemaal. Zuid-Korea, Blanke mergen, daar ook.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 In radio voor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 Het is een vak. Vind hem op makelaarinverzekeringen.be. Ahoy, haven is ah, volg die sloep. Uh, dat is een sleeboot op waterstof, kapitein. En wat doen die rare meeuwen hier? Ja, dat zijn drones. Hai, aanmeden. Uh, kapitein, we moeten ons eerst nog wel digitaal aanmelden. Oh, vernieuwend. Ja. Hm. Meer aan in onze havens op 7 mei. Ontdek alles op vlaamsehavendag.be.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 Van Hawaii-Zalm tot Falafelbiet, beter dan dit wordt het niet. Aldi, altijd slim. Dat is knap gedaan hier zeg. Schat, je moet hier eens komen kijken. Ja, amai. En zo straf isoleer het ook. En hier, kom eens zien. Zie je hoog dat we staan. Dat uitzicht. En dan ligt hier nog eens vol zonnepanelen ook. Ah, oh, en hier nog een groendak. Zie dit. eens. Schat. Hè? Ja, ja, ik kom hoor. Ik zit al in de kelder.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 7 uur, 40 News, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Luca Brissel is de nieuwe wereldkampioen snooker. In Sint-Truiden is er heel wat natuurschade na de raveparty van de voorbije dagen. En al maar meer ouders kunnen de schoolfacturen niet meer betalen. Luca Brissel versloeg in het Engelse Sheffield de Engelsman Mark Selby met 18-15 na een spannend einde. En dus is hij de nieuwe wereldkampioen Snooker. Op weg naar zijn titel versloeg Brissel nog twee wereldkampioenen, Mark Williams en Ronnie O'Sullivan. En daar is hij heel trots op. Dat zijn drie van de grootste namen ooit. En dat is wat het zo mooi maakt dat ik de titel in stijl heb gewonnen met mijn eigen spel te spelen. Het is niet dat ik toevallig overal een beetje geluk heb gehad en overal ben doorgesparteld. Ik heb het eigenlijk op mijn manier gedaan en ik denk dat het ook wel heel leuk is voor het publiek om naar te kijken. Brussel is de eerste Belgische wereldkampioen snoeker en ook de eerste van het Europese vasteland. In Genk werd zijn wereldtitel goed gevierd bij snookerclub Riley Inn waar hij leerde snoekeren. Ja, ongelooflijk klopt. En dat in zijn club, jullie moeten apetrots zijn. Sowieso. Wij gaan ik volg hem sowieso overal. Zelfs op werk op scherm, baas weet dat ook. Ik had echt zo een, een tijd geleden zo het gevoel van het gaat net niet komen van Luca. Maar ja, dit is ongelooflijk. Hey, wat voor mij is voor het voor om het jaarbouwen? Want hoe dikwijls gaan we dat meemaken? Gun het maar. De ochtendspits loopt heel moeilijk op de E40 en op de Brusselse buitenring door een dodelijk verkeersongeval. Richting Gent, ter hoogte van Ternat, reed vanmorgen een auto met hoge snelheid in op een vrachtwagen. De bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven. Het is een jonge twintiger. De weg was richting Gent een tijd lang volledig afgesloten. Ondertussen is er één rijstrook vrij. De hinder kan de hele ochtendspits nog duren. Op het militair domein in Sint-Truiden is er heel wat natuurschade na de rave party van de voorbije dagen. Dat zegt Natuurpunt. De politie en het leger controleerden het terrein en zeggen dat de schade meevalt, maar voor de natuur zijn er veel grotere gevolgen, zegt Diederik de Leersnijder van Natuurpunt. Er zijn heel wat diersoorten op de vlucht geslaan, de zeldzame planten zijn vertrappeld, maar de veldtuilen zijn weg, de dassen zijn weg en de reeën zijn weg. De moederregen zijn weg, dat betekent dat de pambi nu daar ligt te sterven. Want die houdt het maar drie dagen uit zonder voeding. Voor buren die schade hebben door het feest... komt er vanaf vandaag een meldpunt. Al maar meer ouders kunnen de schoolfactuur van hun kinderen niet betalen. Dat zegt het gemeenschapsonderwijs. Vorig schooljaar liep het GO 11 miljoen euro mis... door ouders die hun factuur niet konden betalen. En dat is een stijging van 13%. Dat meer en meer ouders het moeilijk krijgen, merkt ook Christine Hannes, directeur van de GO-school in Deurne. De meeste van onze leerlingen zijn arm of kansarm. Dus we hebben er altijd al anders mee moeten omgaan. We splitsen bijvoorbeeld de factuur sowieso, gedeeld door vier op een schooljaar. Wij sturen die ook op het juiste moment op van de maand, zal ik maar zeggen. Maar wij merken wel dat het moeilijker binnenkomt. Hè? De centjes bij ons als school. En dat dus ouders langer wachten om te betalen. Of toch nog meer ouders een afbetalingsplan vragen. In de voorbije vijf maanden zijn meer dan 20.000 Russische soldaten gesneuveld tijdens de oorlog in Oekraïne. Dat zeggen de Verenigde Staten. Sinds december zijn er ook nog eens 80.000 Russische soldaten gewond geraakt. De meeste doden vielen in de buurt van de stad Bakhmut. De poging tot een Russische tegenaanval in die regio is volgens Amerika mislukt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, in Leden, Kruisum, is een man overleden... aan een stam van een stier. En in Gent kunnen de infocoaches in de Overpoort dan toch blijven. De stad gaat de kosten nu zelf dragen. Een bewolkte weerstart vandaag. Later op de dag zon in Oost-Vlaanderen. Het voelt buiten niet echt zacht door een noordelijke wind. Droog, dat blijft het over het algemeen wel. Temperaturen van zo'n 12, 13 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht... ...en te vinden in de app van VRT Nieuws. Bye. <music> Bye. De problemen dus op de E40. Hoe zit het daar molen van verkeer? Richting Gent kan je ondertussen enkel over de rechterrijstrook... en de pechstrook in Ternat. En dat zorgt voor drie kwartier file van voor Groot-Bijgaarde. En aansluitend op de buitenring rond Brussel... nog eens een half uur bij vanaf Strombeek. Van Hasselt of Brussel naar Gent rijden dus best via Antwerpen. Want de hinder zou daar nog een hele tijd kunnen duren. Langzaam richting Brussel ook met drie kwartier bij op die E40. Dat is een kijkfile tussen Aalst en Ternat. En verder richting ...richting Brussel enkel 10 minuten op de E314... ...tussen Tieltwingen en Holsbeek. Op de binnenring rond Brussel is aan de ingang van de Vierarme tunnel... ...de rechterij dicht door een defect voortuig. En dan hebben we de files rond Antwerpen... ...die zijn vandaag eerder gebruikelijk. Dus op de Antwerpsring naar Gent 20 minuten bij... ...van Merksum tot de Kennedy-tunnel... ...richting Antwerpen een kwartier vanaf Loenhout op de E19... ...en meer dan een half uur op de E313 vanaf Herentals Industrie. En van het weekend is dat nieuwe album van Natalia uitgekomen. Het is deze week Natalia Week op Radio 2. Ze noemen die de orkaan van Oevel. Ik had dat nog nooit gehoord. Ja, maar je begrijpt het wel, hè? Met ja, ja. Of niet? Ja, wel, ik begrijp het. Ja, ik vind het fantastisch. De orkaan die komt langsgewaaid. Het zal nog voor acht uur gebeuren allemaal. Goedemorgen, Michael Sembella weer, En Maniac. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim De dag dat je hoorde op Radio 2 dat Luca Brissel wereldkampioen snoeker geworden is. Uh, beetje wolken, maar straks begint de zon te schijnen en blijft droog. Dat is goed. En alweer een erg gezellige ochtendshow. Goedemorgenmorgen met Natalia. Deze week vieren we haar, want haar nieuwe album is geboren. Halleluja to the beat. Goed gedaan. Je komt live zingen, je kan haar nieuwe album ook winnen. Uh, op een heel bijzondere manier. We gaan een klein specialetje doen met dat album. Ja, je gaat, ze gaat ook iets achterlaten op dat album. Blijf vooral luisteren. Maar we moeten naar Rever Remon. Remon, Bruinings uit Sint-Truiden. Goedemorgen, Remon. Goedemorgen Peter. Ja, Goedemorgen, natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Ja, Remon. Wat heb jij afgelopen weekend gedaan? Oh, kijk, he, ik woon in het mooiste dorp van Limburg, dat is in kerk kom. Uh -huh. En uh, ja, er komt natuurlijk heel veel volk neergespreken en ben ik even tot op de reisparty gegaan. Aha. Ja, want jij bent naar die reisparty geweest van het weekend. 10.000 mensen die gaan dansen zijn illegaal. Vertel eens, hoe was het? Wel, uh, goed uh, tot daar gewand met, met, met een hond en dan uh, eens gaan kijken en uh, er een keer gepraat met die mensen en uh, allerlei goede indrukken, uh, dus persoonlijk met de mensen dan. Er waren mensen van, van, van overal, van, van Spanje, Frankrijk, Engeland. Uh, Heb je meegedaan? Uh, heel België. Ja, eventjes wel. Ja, Kim, ik kon me verder niet, niet, niet inhouden van die beats. Die uh, uh -uh. Dat was echt fenomenaal. Die, die, uh, die zonnes, uh, die geluidsinstallatie, zo echt heel huizenhoog. En, uh, ja. Ja, er is natuurlijk heel veel kritiek dat ze het niet hebben stilgelegd en dat soort dingen, maar dat ze het niet konden, omdat die mensen dan te, te heftig gingen reageren. Wat waren dat voor mensen? Beschrijf eens. Wel, uh, je kunt dat een klein beetje gaan vergelijken met Woodstock. Woodstock, 2023. Dat. Remo. Uh, kijk, dat was, dat was de jeugd van tegenwoordig. Hè. Maar, maar vroeger waren wij dat. Hè. Wij waren de jeugd van tegenwoordig. <laughs> zeg maar, die mensen die zagen er op foto's allemaal wel heel hoe ga ik het zeggen, moe uit. <laughs> was dat wel, daar ook ja, zo? In feite, ja, Kim. Ja, Kim. Ja, er waren sommigen die waren wel heel moe en heel enthousiast. En uh, kijk, ik uh, ben 61 jaar, ik ben daar geweest. Er was een die was heel dol enthousiast dat ik daar was. En die vroeg hm. me hoe, dat, hoe dat ik dat vond en zo. En... Uh, ja. Je hebt toch geen pilletjes aangepakt, hè, dat je niet kent, Raymond? <laughs> nee, nee, nee. In feite waren dat geen pilletjes. Er waren heel veel mensen die, die speelden met ballonnetjes. Ah, dat soort. Zo, ah, ja, dingen. Zo. Ja. Zoals de kinderen. Dat Ze hebben, zo, hebben ja. zich geweldig geamuseerd. Er is heel veel schade achteraf. Dat is minder natuurlijk. Maar kijk, dankjewel om even te reageren, Raymond. Geniet van de dag. We gaan het iets rustiger houden. Dat gaan we het zeker doen. Ja. Dag, Raymond. Ik heb een gedachte. Suzanne en Freek, heel toepasselijk...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 bij die rave die van het weekend was in, uh, in Brustemnaar. Ja, ik vraag me dan af, wie heeft dat georganiseerd? Waarom weten ze nog niet? Wie, of wel, ik weet het niet. Wie dat organiseert, Nederlanders, ja. Is er catering? Zijn er drankstanden? Moesten het... ze inkom betalen? Ja. Waren er drankenbonnetjes of chatonnetjes? <lacht> Allee, ik stel me er wel vragen bij, ja. Veel vragen, het zal allemaal wel blijken. Maar we moeten ook even naar Liverpool. Nou wat? Ja. 12 4. Liverpool natuurlijk wel. Volgende week, dan begint het allemaal het grote Eurovisie Songfestivalfeest. De repetities zijn bezig. Onze Gustav is dit weekend vertrokken en we hebben beelden gezien. Voor de mensen die totaal niet gevolgd hebben: veel roze, veel wit, een extra danser danseres op het podium. Dit trouwens Pussy West. Mooi naam, Pussy West. Heel mooi. Daar en heb nee. ik nog mee getwijfeld. Stella of Pussy West. Maar dan zijn we voor onze dochter toch voor Stella gegaan. <laughs> het zag er wel goed uit. Gustaf, die kloeg van een paar, een paar camera dingetjes die nog niet helemaal juist zijn. Maar, er, maar één repetitie. Hij had een grote witte hoed op. Hij had ook een jas. Het zou vermoedelijk nog een ander jas worden. Waarschijnlijk ook wel wit. Maar het is nog niet die jas. En een zeer roze broek. Ik, ik dat... vond het mooi. Hij ja. staat ermee, het is helemaal Gustaaf. En het belangrijkste is natuurlijk ook, hij heeft gezongen. Het probleem is het Eurovisie Songfestival Van die eerste repetities geven ze alleen maar TikTok-fragmenten vrij. Dus je, je kan het horen, maar het is heel ver. Toch uh, even meekijken bij ons op 1VRT1, sorry. Uh, of bij Radio 2 in de app, kijk maar even Hij ja, staat ook op een trap zo. Ook de beelden die je ziet in de achtergrond zijn dezelfde die ook te zien waren bij Eurosong, de preselectie. Met een dansje daarbij. Ik vind dat het iets doet, het geeft kippenvel. Ja, er is die potie west, ja, die ploot zich in alle kanten. Uh, maar vooral, hoor je? Dat is live, mannen. Topla! Dat is live, hè. En zijn stem is zo, ja. zo goed. Dus we gaan door. Sowieso, moet lukken. En ik denk zelfs dat we ergens in de top 15 gaan eindigen in de finale. Ik heb het volgen ik volgende het zo, oh. Allemaal volgen ook hier in Goedemorgenmorgen, Morgen. Maar daar is iets kleins mee aan de hand. Dat oh. ja, vertel ik jou morgen wel. En dan de eerste letter van Punto Punto zometeen. Punto Punto, je moet daar niet zijn voor uw gemak. Het is een G en die staat in Leuven. En het is groot. En het is niet Geroenmeus. hoor je over een minuutje. Christel van Dijk kijkt in de spiegel en ziet Kamagurka. Hij is een allround kunstenaar en creëert samen met zijn innerlijke kind een absurde voorstelling van de wereld. Maar hoe kijkt hij naar zichzelf en naar het leven? Fysiek voel ik mij iemand van. Tussen de 40 en de 50, zo, halverwege. Op mijn oorschelp, op de rand, dat het een, de neiging omdoeken was en noem ik dat dan te krijgen. Christel confronteert Kamagurka met zichzelf. De Spiegel, een podcast van Radio 2. Beluister alle afleveringen nu in de app van VRT Max. Het zijn de laatste dagen van de crazy days bij Ino. Geniet nu, naast de gekke prijzen, van min 20% op een selectie van andere artikelen. My dat is crazy. Nog tot en met 3 mei Voorwaarden in de winkels. Ino. For you. Bij Telenet blijven we gaan voor elke smile. Want stel je eens voor dat je internet wegvalt, net wanneer je een bus hebt gemist. Dan lacht je niet. Een half uur wachten dat is 1800 seconden. Allee. 1, 2...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 Punto, Punto. Punto, Punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Lekker wakker worden doe je met Punto, Punto op Radio 2. Marian Pinceel uit uh, Roeselaar. Goedemorgen Marian. Goedemorgen allemaal. Dag, Marian. We zitten in West-Vlaanderen. Je bent een callcenter-medewerker. Uh, goeie stem. Klinkt goed voor een callcenter-medewerker. Dank u. Hoe, ne Hoe neem jij de telefoon op? Goedemorgen. Ja, na, ja, uh, het is Witte Poort in het Frans, een bedrijf waarvoor dat ik werk. Mm -hmm. Dus het Goedemorgen met Blanche Poort, met Marian. Waarmee kan ik u helpen? Oh, doe ons een plezier vandaag. Gewoon telkens Goedemorgen zeggen als je opneemt. Dat zal ik zeker doen. Geregeld. Marian, het is bij jou thuis ook een dolle beestenboel, toch? <laughs> ja, twee honden, twee katjes en één konijn. Ja, mooi. En mogen die in bed slapen, want James vond dat maar niks, hè? Uh, de honden slapen in bed. De, de oudste hond, die sliep van de eerste nacht boven, die was eerder boven dan wij. En de tweede, tweede hondje, Falco die, uh, die, ja, die, is, die heeft een paar weken beneden geslapen en dan die stond opeens boven bij ons bed. Dus die slaapt ook boven, maar de katjes die slapen buiten. Dat kon hij gelukkig niet, neem ik aan. Nee, nee. <lacht> ja, ja, ja, ja, nee, Zeg maar ik heb er op een andere manier gehopeld. Ja. <lacht> Zometeen start de klok van Punto Punto Marian. Ik stel jouw vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul gewoon aan en bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goeiemorgen Morgen Mok. Snel spelen en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens heel veel succes. We beginnen vanmorgen met de G. Welke G is het grootste universitaire ziekenhuis van België en staat in Leuven? Halsheusberg? Welke H is de sport waarbij je de bal in het doel moet gooien? Eh, uh, hockey? Lekke I is de populairste sociale media-app bij jongeren. Instagram? Lekke J is iemand die een diploma rechten op zak heeft. Een jurist. Even overlopen. De G, dat is inderdaad gasthuisberg, daar ben je niet voor je gemak, natuurlijk. De H, de sport waarbij je de bal in het doel moet gooien, was handbal. I, populaire sociale media bij jongeren was natuurlijk Instagram en de jurist. Konto punto. Goed gespeeld. Dank u. Je hebt geen konijn gewonnen. Wel een goeiemorgen, morgenmok. Geniet van dag, Marian. Dag, u Punto, Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. I've watching you. on. A la la la la la saw la la la la la la to you la la for a little while. But before I make my move, my la I Ik heb dit te zeggen aan je. Girl, I want to make you sweat. Sweat in the dark, sweat no more. And if you cry out. I'm gonna push it some more, move oh, oh, oh. on. de zon van gisteren meepakken, pakken, zie je. Met sweat van Inner Circle. Met een Ombri's volledig op maat gemaakt lamellen dak geniet je langer en meer van je tuin. Ach het was dit weekend toch al een beetje blote benen dag nog geen 25 graden maar wel heel lekker weer weer man Bram heb je een beetje genoten ja, zeker wel, zeker wel. Ik moest helaas wel werken, maar tussen het door ben ik toch een half uurtje naar buiten kunnen gaan... ...om even van die zon te genieten. Want vandaag is het een heel ander gegeven. We starten met heel veel lage wolken. Daar kan ook een druppel uitvallen. Vooral dan in de Ardennen, maar ook in het westen van het land. Daar zou het een beetje kunnen druppelen. Op de andere plaatsen blijft het grotendeels droog. Die wolken gaan vandaag wel breken. Het kan lang duren op sommige plaatsen, maar in de loop van de dag krijgen we toch wel meer en meer zon vanaf het westen. Temperaturen liggen ietsje lager dan gisteren, maar zijn nog wel aangenaam, 13 tot 15 graden in het binnenland, 12 graden aan zee. Wel een voelbare wind uit het noorden. Vanavond en vannacht gaat de hemel volledig opentrekken, dan wordt het vrijwel helder en dus wordt het ook fris. We krijgen wel geen vrieskou in Vlaanderen, gelukkig maar, minima van 2 tot 5 graden. En dan morgen, dan zijn die opklaringen er nog altijd, dat wil dus zeggen dat we veel zon krijgen, ochtends, enkel wat hoge wolkensluiers en die zon blijft ...blijft morgen een ganse dag schijnen. Wel een goed voelbare wind uit het oosten. Temperaturen tot 16 graden, dus het wordt een beetje zachter. Mm -hmm. En dan wordt het heel zacht op donderdag. We zouden naar 21 graden gaan, misschien no. dus 22 oh. graden of zo. Het oh. ja, zou de eerste keer zijn dit jaar hè, dat we boven de 20 graden gaan. Ah. Met veel zon vooral ochtends in de loop van de dag wat meer wolken. En donderdagavond gaat het dan wel regenen. En daarna vrijdag en in het weekend wordt het wisselvallig met buien. Maar Pfft. het is nog altijd zacht met 18 of 19 graden. Dus die buien, ja, die vergeten we dan maar. Ik zie het op de weerkaart inderdaad in onze app van Radio 2. Het ziet er prachtig uit. Ja. Dus donderdag zou het, nou wel. we moeten naar 25 graden komen om... Uh, binnendag te kunnen houden. Maar ja. ja, dat is voor binnenkort, sowieso. Ja, voor, voor binnenkort, ja. Ja, ja, goeiemorgen, goeiemorgen. Het is bijna half acht. En Natalia, die komt naar de show, is altijd gezellig. Ja, dat is echt een, uh, een wervelwind. Hè? Ja, dat. Um, en ze heeft ook een nieuw album uit, vandaar dat we hier uh, bij Radio 2 Natalia Week houden. Dat album van Natalia, Hallelujah to the Beat, kan je winnen. En Natalia gaat het signeren. Eén album van morgen dat ze voor jou zal signeren. Stel Charlotte, dat ze voor jou moet signeren, welke boodschap zou je erop willen? Oh, welke boodschap? Daar zou ik wel eens moeten over nadenken. Uh, eh, wel, langs... doe dat. Ja, dat, dat mag. Ja. Lieve luisteraar, deel nu even je boodschap... die Natalia op het album mag zetten... en dan win je het, dat album misschien. Deel het nu in de app van Radio 2. Jouw boodschap? Ja, natuurlijk niet te lang. Zo één zin. Zo van... Uh, voor de leukste Kim ter wereld bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Nee. Maar dan beter. Ja. Maar dan beter. Deel nu je boodschap in de app van Radio 2. Win dat nieuwe album van Natalia. Hallelujah to the beat. Dit is One Republic. I ain't worried. Ja, ja. Goed, Klaas, voor zo. Ja, als je je publiek dat kan, kunnen we dat ook. Heel veel mensen die het album van Natalia willen winnen met een persoonlijke boodschap. Charlotte van het Nieuws, je moest even nadenken. Shake what your mama gave je, mag ze erop zetten. Komt uit een van haar liedjes. Is een goeie. Deel ze in de app van Radio 2. En straks weet je wat er in je buurt gebeurt. Het is exact half acht. Eerst maar even kijken. Nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen, Luca Brissel is de eerste Belgische wereldkampioen snoeker en ook de eerste van het Europese vasteland. In het Engelse Sheffield versloeg hij de Engelsman Mark Selby met 18-15. En al maar meer ouders kunnen de schoolfactuur van hun kinderen niet betalen, dat zegt het gemeenschapsonderwijs. Vorig schooljaar liepen die scholen 11 miljoen euro mis door ouders die hun factuur niet konden betalen. Dat is een stijging van 13 procent. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Niki van Driessen. In Wallichem-Leren bij Kruisem is een man overleden aan een stamp van een stier. Dat bevestigt het parket. Het ongeval gebeurde op de hoeve van de man in de stallen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse... maar de landbouwer die aardappelen verbouwde... was al overleden aan de gevolgen van de stamp. Alles wijst op een tragisch ongeval, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. <middels> De vrouw die na de laatste competitiewedstrijd van Zulte Waregem viel in het stadion is overleden. Dat deelt SV mee op hun website. Op zondag 23 april speelde Zulte Waregem een wedstrijd tegen Cercle Brugge. De club verloor met 2-3 en zakte naar de tweede klasse. Na de wedstrijd viel een van de supporters van SV Zulte Waregem en ze raakte zwaar gewond. Zij is nu overleden aan haar verwondingen. In Lievegem starten vandaag werken om het aantal zalen voor culturele activiteiten fors uit te breiden. De gemeente voorziet daar 20 miljoen euro voor. De renovatiewerken aan de zaal De Kring in Waarschoot zijn nu al gestart. Later volgen er ook nieuwe zalen in Lovendegem en Zomergem. Extra capaciteit is nodig in de gemeente, want de huidige zalen zijn te klein om aan de vele vragen te kunnen voldoen. Dat zegt schepen Jeroen van Akker. We kijken eerst dan vooral naar de toneelvereniging. Zij kunnen terecht voor hun toneelvoorstelling te doen in alle en dan het tweede deel, ja natuurlijk de verenigingen gewoon, hè, de socioculturele verenigingen uh, gaan terecht kunnen voor een eetfestijn, voor een voordracht, een lezing, een koffietafel met, uh, met een zanger dat komt optreden, namiddags, uh, die gaan allemaal terecht kunnen in uh, de drie zalen van hier. En het is de bedoeling dat er in die drie zalen... telkens zo'n 200 bezoekers terecht kunnen. En de infocoaches in de Overpoort, de uitgaansbuurt in Gent... kunnen dan toch blijven. De uitbaters van de cafés in de studentenbuurt... zijn blij met die beslissing. Op een drukke avond passeren daar al snel 15.000 mensen. De infocoaches helpen dan om alles in goede banen te leiden. De stad begon ermee met die infocoaches tijdens de coronacrisis. En ze worden nu dus een vaste waarde. Gent gaat de kosten zelf dragen. Tim Joary van Unizo oost -Vlaan.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 Gent maakt al zeker 140.000 euro vrij voor het project volgend academiejaar. En dat geld is gevonden bij nieuwe budgetbesprekingen die net voor het verlengde weekend zijn afgerond. Je wordt wakker in koelere lucht vandaag uit het noorden met veel bewolking erbij. Maar de zon komt er nadien wel door. Vooral na de middag opklaringen bij zo'n 12 à 13 graden overdag. Dat is ook wat het weerbeeld voor morgen is, met minder wolken dan wel. De dag nadien, donderdag, is lokaal 18, 19 graden niet uitgesloten. In de late namiddag kan het dan wel gaan. ...aan onweren. meer nieuws uit Oost-Vlaanderen... ...vind je in de app van VRT Nieuws. Een enorm probleem op de E40 natuurlijk, dat dodelijk ongeval daar. Ja, de problemen en de gevolgen intussen, man. vertel eens. Ja, uh, wij hebben net bericht gekregen dat de E40 richting Gent-internat nu volledig vrij is gemaakt. Dus dat is toch een beetje goed nieuws. Je staat wel nog een half uur in de file van voor Groot-Bijngaarden. En aansluitend op de buitenring rond Brussel ook nog een half uur bij vanaf Grimbergen. Van Hasselt of Brussel naar Gent rij je misschien best toch nog even om via Antwerpen. Richting Brussel, drie kwartier bij tussen Aalst en Ternat. Twintig minuten vanaf Semst, vijf. 25 minuten tussen Tiltwingen en Wilselen en 10 vanaf Everberg. Op de Antwerpse ring naar Gent vertraag je een half uur van Merksum tot Antwerpen Centrum. Ook daar is de weg nu vrijgemaakt. Richting Antwerpen uh, een kwartier aanschuiven. Vanaf Haastonk, vanaf Brecht en tot inderdaad vanaf Oeligem. Wel 50 minuten op de E313 vanaf Herentals West. Profile, verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be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 En ze een ceiling van Lionel Richie. Je moet dat eens proberen. Dat bloed sopt naar je kop. Hè? Ik vind dat iets voor Natalia. Goedemorgen, morgen. Ah, dat is Natalia, zie je. Oh. je oh. En het, ja, het, het, is, het houdt niet op, want toch erg indrukwekkend. Oh. Een van de best verkochte albums van dit moment is Hallelujah To The Beat, oh. nu al, van Natalia. Oh. En die is nog maar twintig jaar bezig. Goedemorgen, Orkaan van Oevel. Ja, zo, zo sta je Goedemorgen. Op, op Radio 2.be, Natalia. Ja? Ja, Orkaan van Oevel. Ik had, dat, ik had dat nog nooit gehoord. Peter wist dat niet, dat ze jou zo noemde? Nee? Ja. Ik heb er al veel gezien. Ik denk net dat, dat van een Bart Peters komt. <laughs> De, heb je nog zo bijna? Ja, zegt dat. hij. Oh, dat, maar dat meest uh, uh, uh, Niet direct. Ik kan niet direct zeggen... Uh, ik denk dat je dat beter weet dan ik. kikken. Nee, wat, ik had er nog nooit van gehoord. De bom van balen, maar dat is een coureur. Dat, nee, nee, nee, dat, ja, dat, is, dat is iets... Aan... Dat is iemand anders, hè? Dat is iemand anders, ja, ja, ja. Als je het meest de app van Radio 2 opengooien, klikken op kijk en ook bij ons op VRT1 kan je er bekijken. Hoe is het met u Natalia? Ja, goed, goed. Het is... Uh... Lekker druk. Ze hoort dat ook. Een mooie groene sjaal trouwens. Denk je, dat is een gele. <lacht> oh ja, dat is niet erg hoor. Je moet je van uh, Peter zijn mode-opmerkingen dus totaal niks Sorry. aantrekken. Hij kent er ja. niks van. Ik kijk even naar nee, de fashion baby hier in de zaal. Charlotte, ja. dat is toch groen? Dat is geel. Wow. Ja, dat ja, is, is echt geel. wel geel, maar het is niet ja. erg. Ja. Het is er, ik mag dat, ook. Okay. Ja. Heb je het snoeker gekeken? Nee, maar ik hoorde gisteren de Frederik zeggen. Stijg, zeg, er is een, berg, een Belg wereldkampioen geworden. Ik zo, ja, ja. Ik, zat, ja dat was, ik was met iets anders bezig. Dus, <lacht> uh, dat is maar ik vind het wel ongelooflijk straf. Indrukwekkend Luca Brissel. Maar ja. dus 20 jaar bezig. En we gaan nog even terug naar die tijd 20 jaar geleden. Toen zag je er zo uit en toen klonk je zo. Geniet nog even mee. Uh, ik ben Natalia Druits. <laughs> oh. Joyful, joyful lord, we adore thee. God of glory, lord of love. Tot in Gent Natalia. Ah, ah. Oké, okay. ja, absoluut. Oh, ah, thank you. Excellent. Ja, het was de idoolauditie toen. al. my Ja, prachtig, hè? Heerlijk, hè? Oh, dat Zeker. was echt zat. Hoe voelt dat om dat nog eens te horen en te zien? Raar. Ja? Waarom? Raar, maar ik, maar ik moet ook ineens terugdenken van... Oh my god, het zat er al die een hele dag. En ik was eigenlijk... Ik had al zoiets van... Dat gaat hier niks zijn. En ik had afgesproken met een vriendin om naar het cinema te gaan. En dus die was al afgekomen tegen... Prf, denk zeven uur of zo... Ik ja, ik ben nog altijd niet aan de beurs geweest. Ik zit nog altijd te wachten van half negen s morgens. Hè? Oh. Ja, ja. En het was dan half negen. En allee, uiteindelijk dan ergens negen uur of zo naar binnen. En een meisje voor mij, dat was een Poolse. En uh, die kon echt supergoed zingen. En, en die zag er ook hoe dat en zo. En ik dacht, mei. En ik hoorde die. En ik denk, oh, en die komt buiten en die was er niet bij. Oh. Ik Denk, oh, ja, deze is belachelijk. Dus ik ben dan... Ik, ging, ik weet nog dat ik aan die klink. En ik dacht, oké, okay, allez. <lacht> nou, dat hier is... <lacht> ja, Maak me ja, maar af. Echt zo, ja. En uh, ja, dan zag ik dat allemaal. En dat was natuurlijk wel indrukwekkend allemaal. En dan heb ik gewoon dat stukje gezongen en dat was het. Ja, maar het was indrukwekkend ja? effectief. En dat jaar, sorry, heel veel helden uitgekomen. En Wim Soutar, Peter Evraar, die won. En Brahim was daar ook bij. En ja? is... Ik zag je daarnet met een, een, kan aan mij een kleurenblindheid liggen... Ik zag je met een bruine broek. Ja, goed en zo. En Brahim, die herinner zich vooral een andere kleur qua Brood. broek. Even, even kijken en luisteren, ja. Ik weet nog uh, heel goed wanneer ik Natalia voor het eerst zag. Dat was in de Capitool in Gent. En ik zag daar in die ruimte... Een meisje met een knalrode broek. <lacht> Wat nog vooral is bijgebleven is dat toen al die finalisten bij elkaar zaten, dus die laatste vijftig, mocht ze een klein stukje zingen om te tonen welke song zij zou uh, doen. En toen was het heel duidelijk, die hele zaal keek naar elkaar, blinde paniek. Want ja, dat was een klok van een stem. Ja, dus toch een rode broek, maar dat was is al haar. later. Dat was na de volgende. Zeg, en weten we dat er ook bij die honderd laatste zat? H.D.C. Ah, die is... Serie. Die was toen... Zie je hem eens oplichten. hij is daar een beetje fan van. Ja, ja en die was, was toen uh, 19, 18 of 19. Beter. Oh. En die was er niet bij en die heeft toen staan, zitten wenen in mijn armen. Echt? Ja. Jij hebt en dat is een wereldster nu. Die was echt super cute toen, ja, maar die was, ja, dat is zo schattig. Twee ja. wereldster die mekaar troosten. <laughs> Fantastisch. Ha. Hebben jullie nog contact? Ik heb ze gezien met de opname van 12 /12, ah, ja. Ja, ja, ja. Jij zou H.D.C. ook getrokken hebben, <lacht> Peter. Net zoals jij Mathieu van Bazaar zou troosten. Dat... Zeker, ja, omdat wij zo'n <lacht> mensen zijn. Ja. Dat is lief van alle ja. ja dat zo zijn wij. Ja. We, gaan, we gaan het zo meteen over dat nieuwe album hebben, Hallelujah to the Beat. Verkoopt ja. vooral lekker dat gevoel. Ja, ik ja, ben toch blij dat hij goed ontvangen wordt. Ja. Je hebt het samen met Bart Peters gemaakt. Hoe ja. is het om met hem samen te werken? Ja, super, super. Uh, ja, wij komen supergoed overeen. Uh, natuurlijk, als je echt samen werkt, werkt aan iets. Ja, dat is wel heel intens. Mm -hmm. Dus uh, ja, met momenten is dat echt wel... Maar het is, het is heel leuk, want we kunnen heel open en eerlijk zijn. En ja, dan, dan, dan, dan gebeurt er niks, Allee, niks zot of niks uh, abnormaal of zo. Dus... Uh, ja, fantastisch. Is er ruzie gemaakt? <laughs> nee, nee, er is geen ruzie gemaakt. Maar zo tijdens de opnames wel van. Oké, okay, nee, Bert, ik ga dat toch zo doen. Oké, oké, oké. Misschien moet het toch wel. Nee, nee, nee. nee ik voel nu direct. Alleen zo dat, hè. Prachtig. Maar dat zijn gewoon. Ah, dat is leuk, hè. Ja. Zo ja. moet dat ook. Hè. Ja. Lieve luisteraar, neem die app van Radio 2 er even bij. Kijk live op VRT1. wat Natalia die zingt haar nieuwe hit. Ready for the ride. Wat moeten we absoluut weten over die song? Dat die steen goed is. Ze gaat nu. Naar het Radio 2-podium in onze loft. Geniet mee! En laat zeker weten wat je van die Natalia in die live-versie vindt. Ready for the ride. Natalia, ze staat klaar. Het is aan u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 For a ride. Natalia live vanaf haar album Hallelujah to the Beat, kansen, kansen, kansen. Er is ook dat grote jubileumconcert in de Lotte Arena op zaterdag 18 november en natuurlijk ook de theatertournee. Check het allemaal even op de website van Radio2.be. Want deze week ja ook um, Radio2 Natalia Week. Bart Peters komt vanavond op Radio 2 roddelen over Natalia in Benen en Benen met uh, Kim Derbouis. Komt helemaal goed. Zeg Natalia. Kim Derbouis. Ja, sorry, sorry. Die kan dat, die kan dat Ja, Zijn humor. Mooie reacties die binnenkomen. François Bouba zegt. Straffe madame, fantastische stem. Ah. Marie-Claire Gillissen zegt. Wat een straffe madame en wat een toplied. Marleen van der Rusten nog maar eens een bewijs dat Natalia keigoed live kan zingen. Ze is een topartiest. Amai, dus lief. Ja, ja, het is altijd zo'n album. Het uh, is toch een soort, uh, misschien onrespectvol, het is toch een soort bevalling toch altijd. Als ja, ja. het eruit is, dan is het aan de wereld. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is ook gelijk een film maken. Of een, oh, eigenlijk uiteindelijk je moet je dat loslaten. Hè. Je doet er alles aan om dat dan zo goed mogelijk te laten klinken en je blijft draaien en sleutelen. en Op den duur beseft je gewoon van, uh, ja, loslaten en nu... Zullen we zien wat dat zal zijn. Ja. Hoe zijn de reacties van de mensen tot nu toe? Ja, heel positief, maar ja, die negatieve, die ga ik niet zien zeker. Nee, nee? hou zo. Ja, nee. Zie je dat ja. niet, hè? Ja. Dus uh, ze zeggen dan allemaal dat het goed is. Ja. Ik krijg je hier al dat... alleen maar positieve reacties. Is zo? Ja, echt waar. Of durfde die ander niet lezen? Ik ben niet bang van jou, hoor. <lacht> ik zou dat zeker zeggen, nee, maar het is, is echt allemaal positief. Oké, okay, je dat dan nog iets? Nee toch? Oh nee, nee, maar ik wil maar zeggen, omdat je vraagt, van ja... Ik heb de indruk dat het album goed aan wordt. Dus daar ben ik ja. wel heel blij mee. Absoluut. Halleluja, to the het nieuwe album, kan je hele week winnen op radio2.be. En ook bij ons. Je moest gewoon even je boodschap doorappen in de app van Radio 2. En die ga je dan live op het album zetten. Ja. Pas op, er zit dus een plastiekje rond dat album. Ja. Dan moet je dat er... Ja, maar ja. Dat omdat is we heel mensen. attent van jou om dat even te zeggen tegen mij. Hij ja, denkt maar. aan alles, hoor. Ja, Heel, heel attent. Ah. Dank je. Heel mooi, Hou je telefoon klaar, want we gaan er eentje uithalen. Welk hebben we allemaal binnengekregen, Tim? Dit zijn degenen die het net niet gehaald hebben. Hilde Bambus zegt, wat zou ik graag het album binnen met vermelding? Hilde, ik wens je mooie luistermomentjes met mijn album. Karin Gekjere zegt, die gaat een beetje de internationale tour op. Believe in the magic of this album. Only for you. Uh -huh. dat, cool, ja, dat is wel cool, hè? Waarom is dat niet goed? goed? Ja, maar maar wel er goed. komen er ah, oh, nog, Johan Haalter zegt... Blijf zoals je bent. Maar ja, dat vind ik een gevaarlijke, want als je die mens niet kent... Ja, misschien... Dat is waar. ...net niet, dus... Ja. ja. En Vivian de Vriezen, dat vond ik ook een hele sympathieke. Vivke, geniet van het leven en mijn muziek zal je vreugde blijven geven. Oh, wauw. Maar die hebben het net niet gehaald. Ja, Amai, wij, dan ben ik heel oh. benieuwd wat dat dan wel heeft ja, gehaald. Ja, ook mooi, hoor. Hopelijk stel je wel niet teleur. Oh. Ja, spannend. We gaan naar het Waasland. Oké. Okay. Hallo, ik Dirk Thijssen. Goedemorgen Dirk Thijssen met Petra en Kim van de Radio en Natalia. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Dirk, Dirk. Ja, jongen. Jij mag nu live vertellen aan Natalia wat zij op jouw album mag zetten. Oké. Okay. Amai, dat is traf. Dat is leuk, dit. Ja. Uh, wat ga ik erop zetten? Uh, laat het kind in u even leven en, en blijf positief. Dat zou ik heel graag ah, maar ga ik met heel veel graag te erop zetten. Dat past bij jou, hè? Kijk, tof. Positiviteit. Ja, superleuk. Voilà. Helemaal gas geven en blijven gaan. En blijven dromen, ook vooral. Heel uw leven lang. Ja, dat is waar. Dat is echt waar. Ja, ik, droom, ik droom wel veel, dat is waar. Ja, ja. Dirk is en een filosoof, dankjewel voor de mooie woorden. En geniet van het album. Zometeen wordt het live gesigneerd. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. En zelf nog zo'n album winnen, check Radio 2.be. En luister deze week zeer goed naar Radio 2. Ja, hebben we nog een belangrijke. We hebben hier een paar uh, kledingstukken van mensen. Een mooie jas van Tom Waas hebben we. Een hemd van Jean-Marie Pfaff, Een hoed van Gustaf. En we gaan daar binnenkort iets mee doen. Iets moois uh, voor jou. En Natalia, wat heb jij meegenomen? Ik heb een paar schoenen bij. Een paar we schoenen? we zit in mijn schoenen? Ja, zitten in ah. ik ga ze direct nemen. Wat ga ze verhalen? halen? Oh, ja, ik ga ze halen. Ze verhalen, ja ja, schoenen. Ja, we mee. hebben al een heel kleerkast. Hè? Hadden we van Jani ook niks? Ja, die ging ons een t-shirt op, op sturen van Madonna. Maar uh, nee. Madonna is nog niet thuis, precies. Oei, maar, oei. Dat komt, komt allemaal door. Jani, als je ons hoort. <laughs> Wat gaan we daar exact mee doen, dat zal zo meteen allemaal blijken. Goedemorgenmorgen. Peter en Kim.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 Voor mij en mijn gitaar Alles gaat vanzelf Als het ritme ons dirigeert Gevoel wordt vertaald naar de decibel. De wereld luistert mee, en ook al beland ik in de goot. Ik zal er nooit inzaam zijn met hem.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 Ons Margot van de Regio, dit is vanmorgen nog een levensgevaarlijke stunt. Hoor je en zie je voor 9 uur. En de Papa van Luca Brissel. Elke dag, telk voor twee, Radio 2. 8 uur, VRT Nieuws. Charlotte Kroon, goedemorgen. Luca Brissel is de eerste Belgische wereldkampioen snooker. In sint ruijden is er heel wat natuurschade na de rave party van de voorbije dagen. En al maar meer ouders kunnen de schoolfacturen niet meer betalen.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 Brissel is de eerste Belgische wereldkampioen en ook de eerste van het Europese vasteland. De uitbaters van zijn vaste snoekerplek in Maasmechelen zijn echt trots. Dat is gewoon niet te beschrijven. Voor mijzelf, om tegen hem begonnen te zijn vroeger. En het feit dat hij nu wereldkampioen is geworden. Dus ik denk dat ik minstens evenveel zenuwen als hem had. Ondanks ik maar gewoon achter tv-scherm zit te volgen. Dus abnormaal. Ja, een dikke proficiat voor hem. Dat is een van harte gegund. Hij heeft alle toppers naar huis gestuurd en nu is hij helemaal de topper natuurlijk. In de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe... is afgelopen nacht een dode gevallen bij een brand in een appartementsgebouw. Zo'n 40 bewoners werden geëvacueerd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Op het militair domein in Sint-Truiden... is er heel wat natuurschade na de rave party van de voorbije dagen. Dat zegt Natuurpunt. De politie en het leger hebben het terrein gecontroleerd... zeggen dat de schade meevalt en dat alles netjes is achtergebleven. Maar er zijn heel wat planten vertrapt... En enkele dieren zijn weggelopen, zegt Diederik de Leersnijder van Natuurpunt. Ik vind het zo jammer dat er alleen maar aangedrongen wordt op opruimen en zo verder, maar de natuurschade is er wel gebeurd. Zeeën gaan zeker terugkomen, maar dit jaar hebben ze geen jongen dan. Hè. Die zijn weg, die zijn dood, die gaan dood nu. En de velduilen, als die nest hebben, de eitjes van een vogel, drie dagen in de kou, die zijn volgens mij ook dood. <middels> Al maar meer ouders kunnen de schoolfactuur van hun kinderen niet betalen. Dat zegt het gemeenschapsonderwijs. Vorig schooljaar liepen die scholen 11 miljoen euro mis door ouders die hun factuur niet konden betalen. Dat is 13% van de hele omzet in het gemeenschapsonderwijs. Het is een teken dat het aantal mensen in armoede stijgt. Ze proberen te helpen om de facturen zo laag mogelijk te houden, zegt Koen Pillerio van het GO. Wij werken ook samen met lokale partners. Bijvoorbeeld om goedkope uitstappen te doen en dat soort dingen, om ...door te zorgen dat de kosten verminderd worden. De DigiSprong heeft ertoe geleid dat er heel veel leerkrachten werken met laptops. Er moet misschien een bewustzijn komen dat men moet kiezen tussen oftewel die laptop oftewel schoolboeken. Scholen waar dat nu de beide gebruikt worden, dat vergroot natuurlijk een stuk de kost. De voorbije vijf maanden zijn meer dan 20.000 Russische soldaten gestorven tijdens de oorlog in Oekraïne, dat zeggen de Verenigde Staten. Sinds december zijn er ook nog eens 80.000 Russische militairen gewond geraakt. De meeste doden vielen in de buurt van de stad Bakhmut, die het Russische leger al maanden probeert in te nemen. De poging tot een Russische tegenaanval daar is volgens Amerika mislukt. En de Canadese zanger en liedjeschrijver Gordon Lightfoot is overleden. Hij had vooral succes in de jaren 60. 70 en 80 schreef nummers voor onder meer Elvis Presley en Johnny Cash zijn grootste succes was met het nummer If You Could Read My Mind En Gordon Lightfoot werd 84 dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, in Lievegem starten vandaag werken om het aantal zalen voor culturele activiteiten fors uit te breiden. En de infocootjes in de overpoort van Gent kunnen blijven. De stad Gent zal de kosten nu toch zelf dragen. Veel wolken om de dag te starten. Nadien wel opklaringen en zonneschijn. En zo'n 13 graden overdag. Het blijft koel cool door een noordenwind. Morgen idem. Donderdag gaan we richting 18 graden. En kans op onweer later op de dag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen en in de app van VRT Nieuws. Thank you. Er zijn al heel de ochtend dikke, dikke problemen op de E40-internat richting Gent. Wonen van het verkeerde situatie nu? De situatie nu is eerder goed, want op de e 40 richting Gent is internat de weg volledig vrijgemaakt en staat nu ook geen file meer. Op de buitenring rond Brussel verlies je wel een half uur van Wezenbeek tot Zellig. Op de binnenring 20 minuten tussen Grootbijgaarden en Tervuren met filegolven. Richting Brussel op die E40 wel nog een kwartier bij tussen Aalst en Ternat. Verder 20 minuten vanaf Semst tussen Tieltwingen en Holsbeek vanaf Bert. ...en langzamer rijden vanaf Jezus Eik. Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je 20 minuten... ...van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen wel opvallend truck vandaag op de E19 ...met drie kwartier bij vanaf Loenhout. Hetzelfde vanaf Herentals-West, verder 25 minuten... Um, ...vanaf Haastonk richting Antwerpen... ...20 minuten tot in de Ranst vanaf Oelegem... ...en ook tussen Aartselaar en Wilrijk. En in Wallonië wel problemen, daar sta je één uur in de file... ...op de E42 van Luik naar Bergen tussen Hepigny en Sorcellen.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 Zoals Vicky Potters uit Essen het Perfect samenvat. Gewoon eventjes een heel goede morgenmorgen voor jullie vrolijkheid en positieve vibes deze ochtend. Ja. je oh, dankjewel Charlotte. Dat is voor jou en mij. Goedemorgen. Natalia, dames en heren. Mooi. Sorry. Gaat het, mm, gaat. Pardon. Ja. Hey, hey, hey. Ja. Goeiemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Natalia. Oh, hallo. Ja, elke ochtend ben je erbij. Het is vandaag 2 hey. mei, de dag dat je hoort op Radio 2, dat we een wereldkampioen oh. snoekeren hebben. Ja? Heel straf. We vieren jou, Natalia, deze week op Radio 2. Het is Natalia Week met het nieuwe album Halleluja. Ongelooflijk. Oh, ja. Ja. Oe, vind je het leuk? Maar ja, ik vind, vind het niet te saai. Nee. He? Vind je het leuk? Maar, ah ja, oh, ja, maar waarom... Het is maar dus, hetzelfde nou, misschien Waarom zit nee. je zelf zo neer? hoeft toch helemaal niet? Ah ja, oké. Okay, nee, is goed. Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, is goed. Even stralend als jouw schoenen die hier uh, trouwens staan nog altijd. Ah ja, ja, ja. We hebben de schoenen van Natalia gekregen. <laughs> ja. ja. Uh, verhaal gaan we zo meteen vertellen. Ja. Ik ze zo even laten staan. Ja. Maar we zagen nog iets op jouw Instagram, lieve mensen. Echt een pittig verhaal. Ik zag het ook bij Kim trouwens. Ik heb er heel veel zien voorbij komen. Op Facebook ook. Roze hartjes, roze ballonnen, uh, foto's van flamingo's en iets met een meisje. Wat is dat, Charlotte, van het nieuws? Het is een eerbetoon voor Juliette, een meisje van vier uit hand samen in West-Vlaanderen. En zij overleed plots in het ziekenhuis uh, zondagochtend. Het zou door een soort van vleesetende bacterie geweest zijn. En zijn zijn Complicaties geweest, dus het meisje is, is heel snel uh, gestorven. Haar ouders hebben veel verdriet, maar vragen nu aan iedereen vooral om te weten wat, ze, wat voor een fantastisch kind dat meisje was. En mm -hmm. daarom vragen ze om op sociale media hartjes te delen, roze hartjes, roze ballonnen. Uh, en heel veel mensen hebben dat effectief al gedaan. Hè. Ja, Liefde verspreiden, hè? Ja, ik is... kom ook binnen bij jou, Kim. Ja. Nog ja, altijd, zie ja, ik. Ja. ja, sorry. Uh, oh, heftig, ja. ja Waarom komt het zo dicht, denk ik? Geen idee. Ja, kind van vier natuurlijk, maar het mooie is natuurlijk dat ze dan vragen van verspreid de liefde. Gaat het? Ja, ja. ja je, mag dat... gewoon, je hebt zelf ook kinderen, je hebt ook een, een zoon van bijna vier, Tuurlijk. ik heb ook een dochter van vier, ik kan het mij gewoon niet inbeelden. Nee. Zo verschrikkelijk. Mm. Ja, het komt heel, heel dicht natuurlijk. Hè. Dus ja, de liefde verspreiden. Ja, ik zie het ook bij Natalia. Het komt ook binnen bij jou. Sorry. Ja. Je hebt ook kindjes, hè? Ja, ja. ja. Kan het gewoon niet. Ja, niet. Dat is zo onwezenlijk. Mm -hmm. ja. Vreselijk. Het mooie is dat de ouders dan vooral willen laten tonen van de liefde, de warmte van het ja. kind, de vreugde. Ja, dat is waar. En ik begrijp dat ook wel. Het is zoals luisteraar Dirk daarnet ook vroeg van laat het kind in jou altijd verdwijnen. Ja Ja, ja dat, is, dat, is, dat is zo belangrijk. man En zoveel mensen vergeten dat, dat, dat, dat of durven dat niet te laten zien. Hè, want dat gaat ook over durven. Dat, dat gaat gewoon over je gut te laten zien. Hè, want het is ook maar dat. Mm -hmm. Dus ik vind dat ook wel heel mooi van die mama. Ik begrijp, je weet nooit hoe je reageert als je dat meemaakt. Maar ik begrijp wel dat dat een reactie is. Dat je op de duur zit zet van waar ga ik het leven eigenlijk over. Hè? Dat is wat dat telt. ja, hè. En dan wilde... dat, ja. ja, ja Dus die mama die heeft ook gewoon waarschijnlijk zoiets van ja gewoon oh mannen spread love want het leven is zo snel verpeggeziend, dus ja daarmee ik dacht uh, dat gaan we doen. En het ook, is maar een kleine moeite hè? Ja, ook. Ja, ja, Ook heel mooi zo zat een zat een bijnaamje Julietje kroketje. Ja. Dat soort ja. mooie koosnaampjes Kijk die liefde. Inbeelden oh, Wat zeg je? Je kan het je zo inbeelden. Ja. Houd die glimlach vast vier jaar bijna. Maar goed, mooi dat het gedeeld is dat die roze ballonnen die roze hartjes over heel de sociale media komen. I want to find some people little mind no sleep because i'll be up tonight. I want to live and let love fly with the birds in the sky. And i know that you ain't disagree yeah. So come on, i just want to be free. Yeah. So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 Good time Shepard. Yeah, net waren we bezig over een verhaal van Juliette, een meisje van bijna vier die veel te vroeg gestorven is. En de ouders hadden gevraagd op sociale media. Veel roze hartjes, veel roze ballonnen komen een mooier te binnen. We hebben ook een Juliette kroketje van vier jaar. Zoveel roze hartjes voor dat lieve meisje en haar ouders van Doreen. Wat waren net over bezig. Ja, het is gruwelijk, maar je kan je kinderen voor niks behoeden. Dat is... Nee, nee, nee dat is, je moet dat echt loslaten, hè? maar dat is heel moeilijk. Hè? Dat is heel moeilijk. Ja, ja. Ja dit weekend was mijn zoon, die had zo hard gespeeld, en mijn vrouw is heel de nacht uh, wakker gelegen, omdat ze dacht dat hij niet meer ademde. Helemaal verzuurd, je kleine. Ja, dat kind lag aan. ja, natuurlijk. Ja, ik, ik snap jou, vrouw, echt, ik, ik ben ook een beetje zo, als ik s'nachts, ja, of als ze nog maar een beetje ziek zijn, dan ga ik ook echt superveel kijken, en nu, als ik naar de radio vertrek, tegen vier uur, ga ik ook even, en als ik zo nog maar het idee heb dat ze niet ademen, geef ik zo'n duwtje. Ah, Wel, ik heb dat dus helemaal niet, hè. Ik dat helemaal Nee? Weet, nee, we zijn eigenlijk heel, oh mannen, dat, ja, dat klinkt heel we zijn vrij gerust, maar ik denk dat dat, dat komt omdat onze kinderen ook vrij die zijn zelfstandig en die zullen het wel zeggen. Als ja. ik, het is een beetje zo gelijk de mama. En ja, de papa eigenlijk ook atritus, dan zullen ze het wel zeggen, dus wij gaan ervan uit dat hij dat, ja, dat, dat laten merken. Het is wel goed dat je dat kan. Man. En mijn dochter doet dat ook, hè, dus die klopt dan op de, op de deur. Ik ben een beetje ziek. <lacht> of zo, ik heb mijn benen gebroken. En dan, ja, en dan denk ik, oei, oei, oei, dat is lastig. Ja, dan moet er zo zo'n hele ding rond. Doen we wel even mee, hè. Ja. Heel duidelijk. Hè? En dat is ook Natalia, populaire zangeres met een nieuw album. Maar vooral ook een vrouw met een gedachte. Dat mag je hier even delen. Zet hem luiden, lieve mensen, want je wil oh, ja. meespreken. Oh ja, rustig, rustig. Komt goed. Ja. Jongens, wie dat Een heel duidelijke dacht. Weet je nog wat jouw gedacht was, Natalia? Ja, uh, mag ik het zeggen? Ja. Uh -huh. ja. Uh, waarom moeten mensen tussen de lijntjes lezen als ze ook op de lijntjes kunnen lezen? Leg uit. Ja, dus ik, ik weet in het dagelijks leven is het heel belangrijk dat je soms als je met mensen communiceert dat je meer hoort dan dat er gezegd wordt. Ik kan dat niet. Oei. Nee, vind het verschrikkelijk? Ik vind het een tekortkoming van mezelf. Ja. Maar uh, het is wat dat is. Hè. Dus uh, ik kan niet tussen de lijntjes lezen. Dus ik zou het Oh, zoveel gemakkelijker vinden. Als ik in een conversatie zat of we zijn aan het discussiëren of iets... Zeg gewoon met de juiste woorden wat je wilt zeggen. En dan kan ik ook horen wat je wilt bedoelen. Maar zeggen... Ah ja, maar ik bedoelde eigenlijk dat. En ik heb dat gezegd. Nee, dan, sta, dan slaag ik tilt. hè. Nee. Heb je een voorbeeld? Een voorbeeld? Eh. Um, de Frederik zegt bijvoorbeeld... Uw man. Ja. Ik wist je... dat over uw man ging, ja. Ja, ja, omdat ik, ja, dat was nu in de week. Lief, heb je mijn zwart kabeltje gezien van de gsm? Ah, nee. Uh, ja, een beetje Heb je dat gezien? Nee, ik heb je kabeltje niet gezien. Achteraf zegt hij dat jij dan eens niet mee kunt helpen zoeken. <lacht> Vraag ik zeg, ja, maar, ik zeg zegt dat dan? Ik, ja. ik zeg, als jij zegt, help eens dus mee zoeken, oké. Okay. Het... Of nue? Je ja, vraagt aan mij: heb het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Wil ja. je de mening of het gedacht van Natalia of niet? Mensen moeten niet tussen de lijnen lezen, maar erop reacties ja. welkom in de app van Radio 2. En donderdag, wat donderdag, donderdag. Ontdek als allereerste het nieuwe album van Ed Sheeran. With my eyes Radio 2 stuurt jou naar een exclusieve listening party van zijn nieuwe album Subtract. I, I, I, I. Zing mee met zijn single Eyes Closed en beluister het hele album nog voor de officiële release. Ga naar radio doe mee en wie weet ga jij donderdag naar Ed Sheeran's Listening Party.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 Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk: ah. Wat zij is in mijn wereld. Zeg maar wat je wil dan, wil dan, wil dan. dan. Staren wordt stil van, Stefan, Stefan. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Stare wordt door Stefan, wil Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee. Parijs, ik lijp misschien op het dat je weet waar ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik me doe. Ik neem je mee, ei, ei, ei, Ik neem je mee, ei, ei, ei, ei. Ik neem je mee, ei, ei, ei. Ik neem je mee, ei, ei, ei, ei. Van Gaspardel, goeiemorgen. Bij ons nog altijd Natalia die een nieuwe album uit heeft. Hallelujah to the beat. Als je het zelf wil winnen, check radio2.be. Klik door op de neus van Natalia. Echt waar, die staat er gewoon op. Echt? <laughs> Mag allemaal. Ja, oh, dat is zeker. Um, een heel duidelijk gedacht vanmorgen dat je even wou delen. Ja. Lees niet tussen de regels, maar erop. Ja. Ja, de reacties die, die binnenkomen op dat vlak. Ja. Wie daar vliegen, is het helemaal eens met jou. Duidelijk zeggen wat je bedoelt, is de boodschap. Ja. Andy Moens uit Reti zegt ja, dat is helaas een beetje een typisch Belgisch issue. Mijn vrouw is Nederlandse en ja. die zegt ook waarop het staat. Dankzij haar lees ik nu ook meer op de lijntjes in plaats van ertussen. Dat is fijn, ja. En dan gaat de communicatie toch gemakkelijker, vind ik, Ja. Elke Kruizer uit Antwerpen, groot gelijk, Natalia. Mannen lezen ook nooit de regels. Als je ze niet specifiek ja. zegt wat ze moeten doen, zien ze het zo gezegd. Ja, ja, ja, ja. Ook kenbaar, iets... hoor. Ja, ja, ja, Iemand die zegt: dat het, is, het is heel typisch campies? Zou het iets regionaal zijn dat mensen in de campen duidelijker zijn dan anderen? Ik denk dat dat wel kan. Ja, ik weet niet. Ik woon niet overal. Dus ik woon nu helemaal ook in de camper. Dus ik heb het gevoel dat dat wel, dat dat wel is. Ja, zo. En wij hebben ook nog heel veel boeren bij ons en zo. En ik en doen we normaal. Hè. Het is al zot genoeg zo. En ik heb dat wel echt heel graag. Ik vind het thuiskomen ook echt. Ja, ik vind het echt leuk. Ja, Lutte Lintermans die, die heeft ook blijkbaar is het ook zoiets van ja, een man zegt dat soms ook. Zou het iets tussen mannen en vrouwen ook zijn? Mm. Dat je ja, ik... dan meer om te Het opraaien. schijnt... Nee, mm. het schijnt net dat, dat mannen niet... Dus bijvoorbeeld als je zegt... Oh, het is nu toch wel niet opgeruimd hier. Dus dat houden mm. die niet van. Want eigenlijk wil je zeggen... Man, ga met je gat van de zetel, leg die gsm weg... En ruim dat op! <laughs> en mijn man zegt dat ook wel. Ja, maar als, als je iets wilt, zegt... vraagt dat dan gewoon. Ja, maar als je dat zegt, dan zijn ontmoederen. En dus Dan moet je dan ook niet zeggen. Dan moet je al beginnen nadenken. Je, je moeten we het mailen. mailen. Een lijstje mailen. <laughs> ook handig. Rut Linterman zet Hij op de Merk. Goedemorgen, luut. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, ze... Peter en Kim. Geef eens het voorbeeld. Wat Natalia is zit hier ook. Goedemorgen. Nee, Goedemorgen. Geef eens het voorbeeld ja, uh, van jouw man. Ja, ik wil maar zeggen: hij legt iets weg en hij vraagt van. Uh, heb jij dat zien liggenlijk, als Natalia zegt. En je denkt dan nog, oh, ik zal dat mee helpen zoeken. Ja? En wat zegt hem dan? En dan zeg je zelf van, nu ben ik wel tijd kwijt, want ik was met dat bezig. En wat zegt hij dan? Ik heb toch niet gevraagd om mee te zoeken? Oh, dat is tegenovergesteld. Oh my god, echt waar. Ja, dat is nu vooruitstrevendheid en goeie hart dat je laat zien aan uw ja, man. Hè? Het is normaal. Ja. Hoe, hoe lang zijn jullie ja. samen, Lut? Uh, wij zijn nu 21 jaar getrouwd. Slang. Dus Het <laughs> tweede huwelijk. Ja, pak er, nog, pak er nog een paar jaar bij, zo, Lut. Dus na, na meer dan ja. 20 jaar hebben jullie elkaar nog niet door. Dat is, nee, dat, dat is een mooie <laughs> relatie. Ja, dat moet. <laughs> dat, is dat is nog niet door. alle. Lut, ik wens je heel veel goede moed in de relatie. En, uh, geef me een dikke knuffel Allo. van ons. Oké, dankjewel. Anders, sebrecht brecht uit uh, het Nederland, of die woont in Nederland tenminste. Hier hebben mensen geen last van indirect zijn. Ja, nee, anders zijn we wel heel direct. Hè? Ja, ja dat die is zijn far. heel direct. Ja. Ja, ik heb dat graag, ja, sorry. Ik heb dat gewoon graag. Ik vind dat anders tijdverlies. En ook, daar, daar komen ook lange tenen bij. Hè. Dus hè, want als je dan iets, iets zegt, of dat dan, dan wordt dat verkeerd begrepen en dan zijn ze op hun tenen getrapt, dan denk ik, ja, maar wacht, die ja. nee, nee, ja. He, niet. Heb je dat vaak? Uh, wat, het valt mee, maar ik heb dat ik ons niet door. Ik heb dat niet door, omdat ik ervan uitgaan dat mensen dat niet slecht opnemen. Omdat ik dat ook niet slecht bedoel. Ja, ja. He, Samen, samengevat... Lucian Tak, de kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn. Ja. Dankjewel, Lucian. Zeg, over trappende tenen gesproken. Je hebt ja. hier een prachtige discobol schoenen ja. achtergelaten. Ik kan ze zien in de ja, app. We krijgen razie. er in de app wel al um, ja, opmerkingen over. Schoenen huh? op tafel is not done. Ik denk dat het ook ongeluk brengt. Maar voor deze keer brengt het geen ongeluk. Want ze hebben een doel. Hè? We hebben ah, een ah, heel ja. goede zaak. Ja, waar... ik, ik, ik, mo ik moest dat doen. Wat is maar het de... verhaal van deze schoenen, Natalia? Uh, het verhaal, dat zijn podiumschoenen. Mm -hmm. Ik heb die laten pimpen. Uh, goh, ik zat al jaren geleden. Heel veel aangehad op shows. En uh, voilà, ik uh, schenk die. Dat, is dus, dat zijn de schoenen waar Natalia zelf... Heel uh, in gezweet heeft. Uh, oh bijvoorbeeld op ja. een podium. Die zijn gebruikt op een podium. Ja, zeker. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat, zijn, dat zijn podiumschoenen. Maar nu begonnen ze wat pijn te doen. Ik had zoiets van... Ja. Heel veel discopletjes erop. Het ziet er fantastisch uit. Dankjewel om ze even te schenken. We gaan er binnen. Heel graag mee doen Nog heel veel succes met Hallelujah to the Beat. Het nieuwe album is uit. Je kan ja. het op radio2.be winnen. En we gaan je nog heel de week vieren. Onder andere vanavond oh. Bart Peters. Die het gaat roddelen in BNB. Kim Ai, ai, ai. Kim Hij ja. kan dat. Ja. Charlotte, van het nieuws. Het belangrijkste van half.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 En Luca Brissel is de nieuwe wereldkampioen snoeker. Hij is de eerste wereldkampioen die van het Europese vasteland komt. En dus, uiteraard, ook de eerste Belg. Hij versloeg in een spannende finale wereldkampioen Mark Selby met 18-15. En dit is het nieuws uit jouw buurt: Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. De vrouw die na de laatste competitiewedstrijd van Zulte Waregem viel in het stadion is overleden. Dat deelt SV mee op hun website. Op zondag 23 april speelde Zulte Waregem een wedstrijd tegen Cercle Brugge. De club verloor met 2-3 en zakte naar de tweede klasse. Maar na de wedstrijd viel een van de supporters van SV Zulte Waregem en ze raakte zwaar gewond. De vrouw is nu overleden aan haar verwondingen. Er is ook een man overleden na een stamp van een stier in wannegem Leden bij Kruisum. Dat bevestigt het parket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 In Gem starten vandaag werken om het aantal zalen voor culturele activiteiten fors uit te breiden. De gemeente voorziet daar 20 miljoen euro voor. De renovatiewerken aan de zaal De Kring in Waarschoot zijn al gestart. Later volgen er ook nieuwe zalen in Lovendigem en Zomergem. Extra capaciteit is nodig, want de huidige zalen zijn te klein om aan de vele vragen van de inwoners te kunnen voldoen, zegt schepen Jeroen van Akker. We kijken eerst en vooral naar de toneelverenigingen. Zij kunnen terecht voor hun toneelvoorstelling te doen in alle drie de zalen. En dan het tweede luik. ja natuurlijk de verenigingen gewoon, hè, de socioculturele culturele verenigingen, uh, gaan terecht kunnen voor een eetfastijn, voor een voordracht, een lezing, een koffietafel met, uh, met een zanger dat komt op tredens namiddags. Uh, die gaan allemaal terecht kunnen in uh, de drie zalen van die en in die drie zalen is er telkens plek voor zo'n 200 bezoekers. En vleermuizen hebben in Zegelsen bij Brakel een nieuwe schuilplek gekregen. Een oude gewelfde kelder is er omgebouwd... tot een winterverblijfplaats voor de vleermuizen. De kelder bestaat uit een jonger gedeelte met betonnen gewelf... en een ouder gedeelte met een gemetst booggewelf. Het gemetste gewelf heeft heel veel uitgesleten en diepe voegen tussen de bakstenen... en dat is de ideale schuilplaats voor vleermuizen. In het betonnen deel zijn dan voegen en aangebracht extra. Er zijn ook acht zogenaamde vleermuiswegkruipstenen geplaatst. In de app van Veertin Nieuws lees je er meer over. Het wordt vrij zonnig vandaag. De dag start eerst nog met veel wolken. De lucht voelt koud aan door een noordelijke wind. Maxima blijven daardoor hangen rond zo'n 12 à 13 graden. Morgen woensdag krijgen we wat van hetzelfde weer. Donderdag stijgt de temperatuur naar een 18, 19 graden. In de late namiddag is er dan kans op onweer. Goedemorgen, Mona van het verkeerde probleem op de E40 zijn intussen opgelost, hoop ik, maar de rest van het land staat ook gewoon lekker stil. Vertel eens. Ja, inderdaad, Internat is alles nu vrijgemaakt. Daar kan je ook niet meer in de file staan, maar er is wel een nieuwe file bijgekomen op de E17 van Antwerpen naar Gent. Daar verlies je een half uur tussen Waasmunster en Beervelde. Rond Brussel ook files tot een half uur op de buitenring van tervuren tot Saventem, op de binnenring van Groot Bijgaarde tot tervuren richting Brussel aanschuiven tot 20 minuten vanaf Semst tussen deeltwinge en Rotselaar en vanaf Everberg. Opvallend ook wel, vandaag op de N9... verlies je nu een half uur tussen Assen en de ring rond Brussel. Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je een half uur... van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel... richting Antwerpen, ook opvallend, tot één uur aanschrijven... Op de E19 vanaf Loenhout is dat. Verder verlies je een half uur vanaf Massenhoven en vanaf Haasdonk. En 20 minuten tot in de vanaf Oelegem en tussen Boom en Wilrijk op de A12. En nog wat problemen in Wallonië op de E42 van Luik naar Bergen. Daar sta je één uur in de file tussen Hebbinie en Sorcel doorwerken. Profile, verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be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 Op 6 mei gaat de Ronde van Italië van start. Bleef dit wielerspektakel nog intenser met de Sporza Giro Manager. Stel voor de Giro je eigen wielerteam samen en rij iedereen uit het wiel. Kies jij voor Remco Evenepoel als kopman? Of ga je toch maar voor Primos Roglic? Daag je vrienden uit en speel mee op Sporza.be. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Radio Caught you by surprise. A single tear drop falling from your eyes. Wekken als de weekend was daarnet Natalia. Als je live performance wil zien, klinkt goede live performance. Kan je haar zien op radio2.be. Klik daardoor naar morgen. Maar nu, dit wil je ook meemaken. Wil je horen, wil je zien in onze app. En ook bij VRT1. Het is geen nieuw kanaal, het is gewoon één van vroeger. Wow, rustig, rustig jongen. Oh, want er komt een levensgevaarlijke stunt aan. En die zal voltrokken worden door... Ja, Margot van de regio. Die zit nu in Vlaams-Brabant in diest op de halve maan en gaat een levensgevaarlijke stunt doen. Margot van de regio, vertel ons alles. Oh, ik zie de, oh, oh, ik zie de wind, ik zie donkere wolken, ik zie water. Ja. Oh, dit wil je ja. zien, Dit wil je horen. Het is, dus, ja, de de halve maan in Diest, dat is het grootste openluchtzwembad van België. Dat is hier gigantisch groot, dat is hier leuk. En sinds gisteren is het terug open. Eigenlijk alle provinciale domeinen en openluchtzwembaden in, in Vlaanderen. En Gunter, jij bent 25 jaar al redder, nu ook hoofdredder. Hoe was die eerste dag gisteren? Geweldig. We hadden ons vaste bezoekers, dus elke morgen dan noemen bij de ijsberen, tussen 10 en 11 en dat is zo 20, 30 personen. zijn vaste klanten. Oh. Maar doordat het 1 mei was, hadden we ook verschillende jeugdbewegingen. Die jeugdbewegingen die hier op het park uh, zich als klant toedienden. En die hebben ook gebruik gemaakt van het zwembad. Dus ik denk dat we in totaal 80 zwemmers gehad hebben op de eerste. Een dag. mooie dag. Dat ijsberen, dat heeft misschien iets te maken met de stunt die ik zo meteen ga doen. Maar eerst wil ik nog een paar andere dingen van jou weten, Gunther. Want het was moeilijk om jullie reddersteam te vervolledigen. Ja, sowieso in heel België is er een problematiek... van de redders, het is een knelpuntenberoep. Zwembaden, zeker met de vakantieperiodes en zo... kampen ze overal met problemen. Ik krijg dagelijks twintigtal mails van redders... dat ze zoeken over gans België. En gelukkig zijn wij tegen de tijd dat het moest opengaan... voltallig geraakt. Ja, maar dat is toch jammer, want waarom is redder zijn... nu toch zo'n schoon beroep? Maak ons iets warm om allemaal massaal redder te worden. Oh, het is voor sportieve mensen best een heel leuke uitdaging. Omdat het voor sport uh, veel met sport te maken heeft. Ik vind een redder moet zien dat hij in sportieve conditie is. Uh, je komt onder de mensen het sociale contact. Zoals hier op de halve maan is het zelfs vakantiegevoel. Elke morgen dat je toe komt, je hebt het zandstrand. Als de zon schijnt is het helemaal super. Maar ja... Ik heb geen negatieve punten eigenlijk voor niet als redder te gaan. En heb je al vaak moeten ingrijpen? Ja, één keer per jaar sowieso, gemiddeld. In mijn carrière van een 25 jaar, ik heb dacht ik, een 27-tal keer gesprongen. Soms is dat vijf keer per jaar, soms is dat een jaar of twee niet. Maar... En voor welke gevallen spring je dan in het zwembad? Meestal zijn dat gewoon kindjes die onervaren zijn met zwemmen. Hier dus kan dat ook al eens voorvallen met volwassenen. We hebben een springplank van 3 meter, dat loopt uit. De jeugd dat niet wilt onderdoen voor elkaar, daar toch gaan afspringen en dan maar 5 meter kunnen zwemmen en in nood slagen. Maar we zitten heel kort op het bad, we hebben onze reddingsgordels en als een redder aandachtig is is er normaal weinig probleem. Ja, ik hoor het al. Het is een heel fijn beroep. En we gaan nu ook eens uh, checken, Gunther, uh, of dat je gaat moeten ingrijpen of niet. Oh. Want we staan hier aan het grootste open van uh, Vlaanderen. Hoe, hoe koud is het ongeveer? Het water zal een 15, 16 graden zijn. Deu. 15, 16 graden. Oké. Okay. Uh, er is ook een felle wind uh, aan het waaien op dit moment? Ja. Ja. Dat is het nadeel als je uit het water komt. Dus voor het water gaan gaat dat geen probleem zijn. Op het moment dat je uit het water komt, gaat die wind heel friezaam voelen. Oké, okay, ik ben hier echt helemaal absoluut niet klaar voor. Maar Gunther, je hebt mij een, een reddersprong geleerd. Ik ga al even de microfoon aan jou geven. Dus hoe zat het ook alweer in elkaar? Dus een goede stap naar voren nemen, handen achterwaarts doen en dan een grote klap naar voren op het moment dat je in het water terechtkomt. Oké, okay, oh. ik doe mijn oortjes uit. Volg het allemaal mee, uh, dames en, en heren. Dat nu, Gunther, je weet, als, als je moet ingrijpen, laat alles maar vallen. Oké, okay, zijn we standbaar. Levensgevaarlijke stunt oh, die van doet Margot van de regio oh. in het water. En daar gaat ze, dames en heren. Ze... Ja hoor, mooi in dat water. Oei. Oh. Ze komt boven. Dit was ze dus boven. goed. Niet moest Margot. Dat was volledig onder. Ja, dat is niet een reddersprong. Je moet met je hoofd boven blijven. Maar wel goed gedaan. Dit is de temperatuur van ijskoud kraantjeswater. <laughs> zie ze zwemmen, zie ze zwemmen. De beelden zie je zometeen bij ons. Het Goeiemorgenmorgen op Instagram. Zometeen even horen hoe het geweest is. Wat een moezige vrouw. Heldin, heldin. Margot van de regio. Als je hart is gebroken, is het moeilijk te geloven dat het ooit goed zou komen.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 Is he Is it we like taking love? We got it together, didn't we? We've definitely got our fame here. Self slipping, slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. De eerste de lijst moet weten wat je wilde, jonge Barry. Goed bezig, zegt Anne van Kaasbroek. We waren even aan het dansen op de muziek. Dat Feestje. maakt je. Uh, Jenny Jensen, de first, ons dansliedje al heel veel jaren. En de Barry, zegt Martin, fantastisch. Take it away, boy. Is me. Bye bye. Goedemorgen, morgen. We waren er net reclame aan het maken voor de halve maan in Diest. Koud water, Margot is erin gesprongen. Maar Tom Niels uit Hamme heeft nog een goede tip. Tom. Maak ons gek, jongen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, morgen. Vertel eens. Uh, bij ons nu zaterdag is het gewoon een verwarmd openluchtswembad. En wij openen in de gemeente Hamen ons openluchtswembad. Ja, dat hier. Daar hadden we maar gewoon natuurlijk ook naartoe kunnen sturen. Maar ja, dat is o nu te laat. Uh, hoeveel graden? Uh, het is minstens 28 graden in ons openluchtswembad. Oh. Dat is, dat, is echt, dat is een sauna. Verdampt dat water dan niet. Ja, Ik vind heerlijk. We hebben gewoon een, een lichtweide. We hebben een verwarmd openlucht. Kom gewoon naar Hamme. Hamme, het is bij deze geregeld. Dank u voor de reclame, Tom. Een heel fijne ochtend, hè, man. Oké, okay, dankjewel. Vind wel. Goedemorgen. nu veel? 28 graden is veel. Ik vind het goed. <laughs> ja, het Ik denk is... dat Margoor ook een oot heeft. <laughs> Goedemorgen. Vorig jaar zelfs meegedaan aan het Eurovisie Songfestival The Rasmus in the Shadow. Nou, het was niet zo geweldig goed. Onze Gustaaf is beter, punt. Ga je volgende week allemaal merken. En straks, het was een heel bijzondere show. We hebben, uh, er is gehuil. Een lach, een traan. We hebben hard gelachen ook. Er zijn van alles te weten gekomen over Natalia. Maar vanaf negen uur wordt het nog beter. Het gaat over de worst van inspecteur Sven. Nee, niet over zijn worst. Ja. Dat waren jouw woorden. Denk ik, Dat waren... we, gaan, we gaan het zo dadelijk ontdekken.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 Een heel goeiemorgen. Kalsworst, dat is toch worst met kalsvlees? Ja, maar toch niet voor 100%. Welk vlees er in de kuip zit, hoor je na het nieuws. Vandaag, voor het